Ons land stelt voor dat de lidstaten van de Europese Unie medicijnen met elkaar uitwisselen. Op die manier kunnen ze de stijgende tekorten opvangen. Het Belgische voorstel krijgt steun van 18 andere Europese lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke hoopt op meer Europese solidariteit. Het kan zijn dat je in één land een medicijn niet meer hebt maar dat een ander land dat eigenlijk nog op overschot heeft. En we willen dus een afspraak waarbij het veel gemakkelijker wordt... om dan snel op de bal te spelen en ervoor te zorgen... dat als een bepaald medicijn in één land nog wel beschikbaar is... en in een ander land niet dat dat eerste land, dat tweede land dan helpt. De partij CDNV is tegen een beperking... van het aantal knieoperaties bij 50-plussers. Van alle 100 operaties zouden er maar maximum 45 mogen gebeuren... bij die leeftijdsgroep. En een operatie is vaak niet nodig... omdat het over algemene slijtage gaat. De overheid wil dus een beperking, maar dat is niet productief... zegt CDNV-kamerlid Nawal Fari. Het is zo dat we vooral willen gaan... voor genoeg expertise bij elke chirurg. En als we vandaag gaan voor een kwotum waarbij wij effectief zeggen dat maar 45 handelingen mogen gebeuren per chirurg, dan is het natuurlijk ook zo dat de expertise per chirurg niet verhoogd kan worden na die 45 handelingen. In het volleybal heeft Roeselare de tweede finale wedstrijd tegen Mazeik gewonnen met 1-3. Het staat nu na twee wedstrijden 2-0 voor Roeselare. Wie het eerst drie wedstrijden wint, wint ook de landstitel. Maar Roeselare-coach Steven van de Meegaal wil niet te veel vooruitdenken. Ik wil daar niet over nadenken. Ik heb alleen net na de wedstrijd beslist, ik heb drie kansen met de ploeg. En uh, voilà, het is de beste uitgangspositie die we hebben. En uh, het, het, het summum daarvan is dat uh, altijd de besliste wedstrijd wel thuis kan zijn. En de nieuwe wereldkampioen snoeker Luca Bressel is weer thuis in Maasmechelen. Hij kwam gisteravond terug uit Sheffield waar hij de wereldtitel won. Het is eigenlijk een droom die uitkomt. En ik had niet verwacht dat het zo enorm ging zijn als ik het ooit zou winnen. Het gaat zelfs tot in Amerika en, en ja, alle landen gewoon. Het is echt wereldwijd. Ik zeg altijd, zo, als ik nu zelfs geen wedstrijd meer zou winnen, is mijn carrière sowieso geslaagd. Maar ik wil sowieso meer. Ik ga er volledig van genieten van de momenten die nog allemaal aankomen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, er is ophef in Oudenaarde rond crashes... die al maanden meer kinderen opvangen dan toegelaten zonder vergunning. Het heeft wel een reden, dat leggen we straks uit. En een man is veroordeeld voor verschillende steekpartijen... in Ninoven vijf jaar gevangenisstraf. Het wordt vrij zonnig weer vandaag. Wel aan de koele kant in Oost-Vlaanderen met de wolken in de mix. Maxima 14 graden. Morgen is zelfs 20 graden mogelijk. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven... en vind je in de app van VRT Nieuws. Met een Ombries volledig op maat gemaakt lamellendak geniet je langer en meer van je tuin. Hmm. Dat gevoel, toch? <laughs> Oké. Okay. Genieten van de tuin. Altijd goed. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. En goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Er zijn soms mensen die denken dat jij schema bent en omgekeerd. Het is moeilijk, het is met een sha. Leg het nog eens uit, hoe zat dat ook alweer?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 Ah ja, de bomen en de struiken zijn ontploft. Hè. Overal groene blaadjes, een boel gras, veel gras. En er is ook die actie maai mij niet. Hoe zit het in jouw uh, tuin met je gras, Kim? Dat is echt een stomme vraag, want jij weet hoe het in mijn tuin zit. <laughs> Ik heb geen tuin. Ja, dat wel een tuin. Ja, maar uh, het is nog een beetje de Sahara, maar dan met zwart lelijk zand. Maar wat wat beestjes volgens mij heel leuk vinden. Uh, ja, mijn kinderen ook. Die komen elke avond zwart terug binnen. Maar ik ga er toch werk van maken tegen deze zomer dat het een beetje op een tuin lijkt. En ja, dus, maai mij niet het is om ervoor te zorgen dat de insecten en de egels niet platgereden worden. Dus de vroegste vraag die ik aan jou even wil stellen, lieve luisteraar: wat doe je met het gras? Afmaaien, laten groeien of toch nog iets anders? Misschien heb je gewoon geen Snippen. <lacht> Mensen doen de gekste dingen, hoor. Deel je vroege grasverhaal. Mag even in de app van Radio 2. Deel hem nu en maak ons gelukkig. En jezelf. Dit is Bonjour Jovi. Hey, hey, BRT. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. zou John Bon Jovi, de zanger van Bon Jovi... zijn gras zelf afrijden? Ja, om te ontspannen. Denk je? Ja. zou zo maar kunnen. Grasverhalen, wat nu opvalt... heel veel mannen die dat delen. Uh, vrouwen, doe vooral mee met de discussies. Meteen, ja. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Maai mij niet, maan. Doe je het of doe je het niet? Of laat je het gewoon lekker groeien? Dit zijn de Sisters. Sisters. I don't feel like dancing. Good morning, En er is al een spikkeltje zon op. Als je niet te zien. Hey, hey, hey, Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Tuurlijk moet je niet kijken naar die kalender, lieve luisteraar. Ik zeg het je gewoon. Het is vandaag 3 mei. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat Europa wil dat we geneesmiddelen gaan uitwisselen tussen de landen. Er zijn heel veel tekorten. Ja, in sommige landen zijn er heel veel medicijnen tekort. En als we elkaar helpen, dan komt dat in orde. Europa, het wordt ook nog een ding ooit. Ja, ja ik denk het wel. Goed gedaan. Gisteren was er heerlijk weer. Zullen we dat vandaag nog eens opnieuw doen? Misschien met een beetje meer wolken wel. En dan die vroegste vraag. Het was simpel. Wat met jouw gras? Afmaaien, laten groeien, nog iets anders. Het zijn toch veel mannen die reageren. Gunter Lippen zegt, ik stofzuig en borstel mijn gras. Want ik heb namelijk kunstgras gelegd. Nee. Haha, zegt de. hij. Zou dat echt staan stofzuigen? Ja, ik heb dat al gezien dat mensen dat doen. Allee. Ja, of met de bladblazer. Ja, de bladblazer. bladblazer. Ik... Wat een goeie. Topuitvinding. Ja, ik... oh. ja, maar waarom? Ik snap het niet. Dus ja, oh je snapt het niet. Gewoon, ja, je blaast alles bij elkaar en dan raap je het op. Ik, blaas, ik gebruik het om uh, mijn terras af te blazen. Dus ik, ik uh, geef terug aan de natuur wat ze mij geschonken hebben. Maar dan waait het toch gewoon terug opnieuw op je terras? Of je ruimt alles mooi op, je verzamelt het en dan op een compost? Nee, ik nee, gooi het, het... komt in het gras terecht en dan kan het verder composteren daar. Waarom gebruiken jullie het niet waarvoor het bedoeld is? Dus om, het, om de blaadjes op een hoop te bladen? <lacht> en, en dan op de composthoop te doen? Of in zo'n zak om naar het containerpark? Of, bij, of in je groene bak of zo? Uh, omdat maar dat zou raar zijn natuurlijk. <laughs> dat zou een beetje te gewoon zijn. Oké, er zijn nog mooie binnengekomen. Sten van Latem, ik heb gisteren mijn gras nog afgereden. Die trekt er zich niet veel van aan. En Francis zegt: uh, Ik heb geen gras. Hè. Er zijn veel mensen die op een appartement wonen Eerlijk? of die een koer hebben. Maar zegt hij: Als mijn buur zijn gras afrijdt, dan ruik ik dat graag. Mm. Serge de Muller uit Bilzen in Limburg, goedemorgen Serge. Goedemorgen, morgen morgen allemaal. Hoe is het met jouw gras, Serge? Vertel ons. Ah, ik heb dat gisteren afgereden. En? Uh, ik moest. Uh, in mei mag het niet meer, dus heb ik het uh, nog even gedaan. Ga je het heel de maand laten groeien? Uh, ik <lacht> weet niet of dat van mijn vrouw maakt. Ah, van uw vrouw? Wacht. Ik, ik, ik denk het niet, nee, ik denk het niet. Ik ja. keek me heel hard knikken. Ja, wel, vroeger, ik heb dat ook niet graag dat dat echt zo te lang staat, dat dat heel wild wordt. Maar ja, dan had mijn man daar zo geen tijd voor. En dan begin je zo, ik zal zeggen hoe jullie het noemen, te zagen van ja, doe een keer dat gras af. En daarom heb, ja. hebben wij ooit Aha. van onze schoonouders uh, zo'n robot gekregen. En die discussie was voor ja. altijd voorbij. Een lang leven de robots. Ja. ja, maar ik vind die robots, weet um, ik het nog, te duur. Op oh, die manier, ja, snap ik wel. Ja, we hebben het gekregen, hè, dat was perfect. Ah, <laughs> oh, oh, ja, ja, ja, ja. Het was ja. een cadeau. Zoek we, een goede schoonhouder, gevoel. We, we, we hebben ongeveer iets van een 350 km, dus... Ik kan alles tellen. Dat is alles de moeite. Maar kijk, Serge, je bent ja. ermee buiten en het is beweging natuurlijk. Maar laat het dus deze maand gewoon lekker groeien. Fijne ochtend, hè. Ja, ja, voor u ook, hè. Dag. Ja. Ah, stik het licht maar even aan, zie. Dit is Meteor en geef licht...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 Geef licht, geef licht Aan degenen in het donker, die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, en geef de liefde een gezicht. En geef, geef, geef. Geef leeg. Wat je hebt en geef de liefde een gezicht. Kijk eens op de app van uh, Radio 2. Ziezo. Mooi, hè? Heel mooi. Heel veel licht, ja. Het lijkt alsof je in botsauto's <laughs> zit nu. Het is alweer voorbij. Nog even over het gras. Geert uh, de Kloet uit Torhout in West-Vlaanderen die vertelt ook nog... ja, Ik ga toch maaien, dat gras, want ik heb een golden retriever... en ik wil geen teken in zijn vaagd. Dan nou, krijg je dat met lang gras dan? Ja. Dat gevoel, ja. ja. kunnen we helemaal begrijpen. Bon,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 Vlak bij Disneyland Parijs. Kijk op centerparks.be. Goedemorgen, morgen. Annie Zoete heeft daarnet genoten van Meteor. En wel, Annie, kan je zeggen dat je zo meteen gaat genieten van Master KG en Steven Sanchez. Wie dat hebben, we hoort het zo meteen allemaal. Hey, goedemorgen, welkom bij Radio 2. Het is 21 over 6. We gaan over geld praten. Dat is toch nooit handig, hè? Waarom niet? Ja, ik vind het niet zo handig om over geld te praten. Mensen vinden daar dan altijd iets van. In het openbaar of tegen vrienden? Uh, tegen vrienden, zelfs dat is toch niets wat je, wat je makkelijk doet, toch? Nee, jij hebt tegen mij ook nog nooit verteld wat jij hier eigenlijk verdient. Ik betaal om hier te mogen zitten naast jou. Ja. ja, dat is zo. Hé, Charlotte? Oh, maar ja. Nee, maar het gaat over Andy Peelman. Er is mm -hmm. heel veel rond te doen. Ken je van natuurlijk VTM-programma's, de buurtpolitie, ze zeggen dat. Hij doet dat wel. heeft in de dag allemaal echt gepraat over zijn geld, over zijn nieuwe huis, hoeveel dat gaat kosten in Aalste. En er is van alles over te doen, Charlotte. 1 miljoen zal de bouw kosten. De bouwgrond is daar nog niet bij meegeteld. Die kost 400.000 euro. Het zal een huis zijn met vijf slaapkamers, lezen we. Twee badkamers, een wellness, sauna, buitenzwembad met bubbelbad. En Peelman praat daarover niet omdat hij wil opscheppen, maar gewoon omdat hij zegt het is geen taboe voor mij. Ik wil daar geen staatsgeheim van maken. Gewoon open zijn. En het is toch een, is toch een bijzonder dat heel veel luisteraars zoiets hebben van... dat gaat u niet aan, dat is mijn portemonnee. We praten daar niet makkelijk over. Socioloog Walter Wijns die vertelt er ook nog bij in het artikel. En die had het bij ons vijf weken lang, weet je nog, over waar vooroordelen over alle regio's vandaan komen. Juist ja, we elke week ja. in een andere provincie waren. Daar legt hij nu uit waarom we niet graag over geld praten. En dat zou met ons geloof te maken hebben. Want in Vlaanderen hebben we voornamelijk het katholieke geloof. En daar werd vroeger geld gezien als iets wat eigenlijk niet hoorde om daarover te praten. En toch, ja, mensen vinden het leuk om daarin te peuteren. Ja, ja, nieuwsgierigheid. De lonen van de vedetten bij de VRT. Herinner je dat? Een paar ja, ja. maanden geleden. Dan was er ook nog de pensioenen van de ambtenaren en van de toppolitici. Ja. Dat soort dingen allemaal. Is dat ook niet omdat mensen er niet graag over praten? Ik heb ook wel het idee dat daar heel veel commentaar op komt. Zeker als het veel is dat ja. mensen dat niet goed kunnen verdragen. Niet iedereen, hè, want we zijn aan het veralgemenen. Maar eigenlijk vind ik dat wel mooi dat hij dat durft zeggen. Want mm -hmm. daar is ook niks mis mee. Nee. Het is een heel mooi huis. We hebben het gezien. Privacy-gewijs. Gewijs, dat is misschien iets anders. Maar maakt niet uit wat hij wilt zetten. Mijn mama zei altijd, ieder maakt zijn eigen rekening. Dat is toch zo? Jaloezie. Ja, dat gevoel waarschijnlijk. Mm -hmm. Bo, nog even over geld. Uh, want misschien ook jij, luister even mee lieve mensen. 1 op de 12 Belgen doet niet aan online bankieren. Ik vind het straf, Charlotte. Ja, het gaat over betalingen via het internet hè, of via je smartphone. Hè. Dat is uh, online bankieren. 1 op de twaalf doet het niet. En dat zegt Febelfin, dat is de, de federatie van de financiële sector in ons land. Mm -hmm. Er werden daarvoor uh, duizend Belgen ondervraagd. En ze zeggen eigenlijk, onze hoofdreden om dat niet te doen, is omdat we bang zijn voor misbruik. En uh, dus ja, mensen denken dat als ze dat doen, dat dan hun gegevens kunnen gestolen worden. Dus eigenlijk totaal geen vertrouwen in, in de technologie. En is het meer in een bepaalde leeftijdscategorie, of...? Ik denk dat het toch wel wat meer de ouderen zijn, ja. Die ja. nog een beetje wantrouwig zijn. Ja, ja. Mijn vader, de mens ja. wordt... Uh, even denken, 82, 81, sorry, dit jaar. Die is volledig into online bankieren, al jaren. Ja, wat je doet, anders moet je naar de bank, dat briefje... Ja, dat het het is handig natuurlijk, hè. en snel. En, en als er fraude gebeurt, dan kun je altijd wel je bank zelf contacteren, denk ik, en regelen ze wel iets. Hè. Ja, je kan, ook, ja, kan overvallen worden ook natuurlijk als je geld onder je matras nog zit. Maar ik vind het logisch, voor ons is het iets wat wij niet meer kunnen wegdenken. Maar voor die mensen is, is het soms heel nieuw geweest. En ik snap mm. dat, dat, dat, dat, dat je dat niet goed kent of niet goed weet. En als er geen kinderen of kleinkinderen zijn die je even op weg helpen, dat ja. dat moeilijk is. Deel gerust die verhaal even in de app van Radio 2 als je zelf nog niet aan het online bankieren bent. Of net de voordelen. Het kan vanaf nu hoor. Ja, wie waren dit, die? Master KG, wel dat is die van die zomer heet van, denk vorig jaar of het jaar ervoor. Morgen, morgen, met Pierre en Kim. WRT Radio 2, die Jerusalem. is dat van 2020, jongens. Ik haal no loze. Oeh. Hamwe nami. Zoom, ik haal aan Caía la mi, quilo no lo sé. Uh, hambre mi. Suangishila na. Da o mi, ay cola na. mi, ay cola na. Quilo I'm a man, I'm a a man, I'm Yo a mí, alcolana, muzo a mí, alcolana. Y You're just right? in de ik ben zeggen de BRT top 30, is de Radio 2 <lacht> top 13. <30. lacht> dat was lang geleden. Het is half zeven. belangrijkste vrt is Charlotte Kroon. Goedemorgen. Ons land stelt voor dat de lidstaten van de Europese Unie medicijnen met elkaar uitwisselen, want in sommige landen zijn er al maar meer tekort. Het Belgische voorstel krijgt de steun van 18 andere Europese landen, waaronder Duitsland en Frankrijk. En in het volleybal heeft Roeselaren de tweede finale wedstrijd tegen Mazèk gewonnen met 1-3. Het staat nu na twee wedstrijden 2-0 voor Roeselaren. Wie het eerst drie wedstrijden wint, wint ook de landstitel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. In Oudenaarde is er opschudding rond vier kindercrashes... die op vraag van de stad kinderen opvangen van de gesloten kinderopvang Bengeltje... Die moest vijf maanden geleden verplichte de deuren sluiten omdat de veiligheid van de kinderen niet gegarandeerd kon worden. Andere kindercrashes in de stad vingen dan een deel van de kinderen op. Maar ze deden dat maandenlang zonder vergunning. En daardoor vangen ze meer kinderen op dan ze mogen. Stad Oudenaarde was op de hoogte, zegt schepen Mathieu Mas. We wisten dat. Eh, maar we zijn ook al hele periode aan het kijken, staan met opgroeien. En staan met, met de crashes... Eh... ...naar oplossingen waardoor het opvang weer structureel uh, kan gebeuren. We gaan die aanvraag nu wel ondersteunen om te kijken of ze mee kunnen op, uh, zoeken naar een oplossing. De stad en de kindercrashes hadden dat meteen moeten melden bij het agentschap opgroeien. Een van de drie, vier crashes vangt acht kinderen meer op dan toegelaten. Agentschap opgroeien is geschokt dat dat maandenlang is verzwegen. De politie is een onderzoek begonnen naar sociale fraude... bij de keten OK Poké Bowl... met vestigingen in onder andere Erpenmeren, Zottegem en Ninoven. Een aantal werknemers zou verplicht in het zwart moeten werken... te weinig loon krijgen uitbetaald... en ze zouden ook geen contract hebben gekregen. De uitbaters ontkennen de aantijgingen. Ze dienden een klacht in voor Laster en eeroof. De politie van Zottegem gaat de zaak nu verder uitklaren. Een man is veroordeeld voor verschillende steekpartijen in Ninove. De rechtbank in Dendermonde gaf hem een celstraf van 60 maanden. Hij was samen met zijn vriendin op café verwikkeld in een vechtpartij... omdat een aantal stamgasten te veel aandacht hadden voor zijn vriendin. Hij stak dan een van de rivalen neer. Eerder had hij ook al de ex-partner van zijn vriendin neergestoken. Voor beide feiten moet hij nu bijna vijf jaar lang naar de gevangenis. En Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Zomers, wil de erkenning van een moskee in Aalst intrekken. Het gaat om een Dianet-moskee, die volgens de minister te veel onder invloed van de Turkse overheid staat. Wat we nu doen, is door een waarschuwing te geven en een bepaalde termijn, de kans te laten in dialoog met die gemeenschap om zich aan te passen aan onze regelgeving. Mm -hmm. Dat betekent heel concreet uw statuten aanpassen, wat het gebouw betreft, zorgen dat je daar een, minstens een langdurige huur hebt die je onafhankelijk maakt van de grillen. Van een, een buitenlandse autoriteit. Dus aantonen concreet dat je die onafhankelijkheid wil veroveren en dat je deel wil zijn van deze samenleving. Zowat anderhalf jaar geleden kwamen er nieuwe regels... voor geloofs- en gemeenschappen, onder meer na een uitzending van Pano. Alle twaalf erkende die Annette moskee in ons land zijn toen nader bekeken. Over een maand volgt een definitieve beslissing. Wat wolken om de dag mee te starten. Nadien krijgen we opklaringen en zon. 13, 14 graden lokaal. Morgen gaan we richting 20 graden. Maar dan wel met kans op onweer, vooral later op de dag en naar de avond toe. Regenbuien zijn dan ook nog steeds mogelijk. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen je vinden in de app van VRT Nieuws. Mona, de problemen van morgen. Richting Antwerpen schrijf je nu een kwartier aan vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring naar Gent beginnen we met 10 minuten filerijden... van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En richting Brussel ook 10 minuten bij vanaf Aflichem. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim... op z'n loco in elk... A... Acapulco, die was het, ja. Dankjewel. De zon is op. Goedemorgen morgen. Hopelijk bij jou ook, lieve luisteraar. Beetje wolken, maar wel een heel mooie zon. Vanmorgen ging het vooral over geld. Even beginnen met het online betalen. 1 op de 12 Belgen doet het nog altijd niet. Mensen hebben daar zo'n redenen voor, natuurlijk. Vertrouwen het echt niet, hè. Als iemand die anoniem wou blijven, zei van... Ja, ik betaal niets online... Ik heb heel hard moeten werken om te staan waar ik nu sta. En als ik terugkijk, ik vertrouw het ook niet. Nou, maar er zijn dan ook weer mensen, Roger bijvoorbeeld, die zegt... Ik ben 73 jaar en ik doe alles met online banking. Uh, via mijn computer en gsm. Ik, sel, ik help zelfs andere mensen ermee op weg. Nooit bang zijn voor dingen. Voor dingen. Omarm het, dat soort dingen. Uh, nog even over Andy Peelman. Die heeft over geld gepraat in Dag Allemaal. Hij heeft getoond wat voor een prachtig huis hij aan het bouwen is. Ja. Het uh, is dus één grappig detail. Andy bouwt dat huis ergens anders, omdat ze nu aan zijn deur komen bellen voor foto's en dat soort dingen. Maar hij heeft er wel bijgezet waar het nieuwe huis komt ja. en, en, en hoe het eruit ziet. Dus niet zo'n heel slim zet op dat vlak. Maar hij zegt wel: het kost 1 miljoen euro en ik ben niet beschaamd om daarover te praten. Ook heel veel reacties daarover. Wim de Smet zegt, ik vind dat je niet altijd jaloers mag zijn op iemand die veel geld heeft. Uh, ze zien soms alleen maar het geld, maar niet de prestaties die sommigen ervoor hebben mm -hmm. moeten doen. En Marcel zegt, wat geld betreft, dat zie je ook in cafés. Als er 1, 400 euro meer pensioen heeft, dan is er al jaloezie. Dus het is toch een beetje dat jaloers beestje ja, uh, dat er mee te maken heeft. En blijkbaar is er ergens een bedrag, ik heb geen idee hoeveel het is, waar je dan gelukkig wordt. En ja. alles daarboven. Ja, hoeveel was dat ook alweer? Ja, klopt. Weten we, weten we dat ja, nog? 3000 euro zegt hier iemand. 4000 euro. Hoger, lager. De vijfde. 4000 euro in de maand, daar zou je dan gelukkig van worden. En meer hoef je niet te hebben. Ja, maar ik denk, ik, ik denk ja. ook wel eerder dat een tekort aan geld eerder ongelukkig maakt. Hmm. Dat was een studie van de UGent. Vanaf een inkomen van 4000 euro netto zakt onze levenstevredenheid. Dan is Oei. het veel. Dus alles boven 4000 euro, daar word je ongelukkig ja. van. O, oh, krijg je dat dan weer? Ja. Mai, toch niet <lacht> gemakkelijk. Jullie zijn wel allemaal gelukkige mensen, dus ja, ja. ja. laten we daar conclusies uit trekken. <lacht> stralen dagelijks, sowieso. Goedemorgen, 20 voor 7. Deze mens heeft hier veel geld mee verdiend heeft ook weer allemaal weer uitgegeven. Het is Hans de Boy uit Nederland en hij had een hit in de jaren 80 met Annabel. Iemand zei: Dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.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 Dat meisje ook alweer. Manabel. Allemaal van Hans de Boy. Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, morgen luister je. 17 voor 7. Gisteren heel druk in de snoekerzaal Arena in Gent. Staat in de nieuwsblad met een mooie foto. Heeft alles te maken natuurlijk met die Luca Bressel. Iedereen wil plots gaan snoekeren. Onze nieuwe wereldkampioen, Snoeker Charlotte. Ja, het zou er iets mee te maken hebben. Hè, want snoeker in ons land, ja, het gaat er eigenlijk niet zo goed mee met de sport op zich. Ja. Um, maar zo'n 2000 mensen spelen snoeker in competitieverband in België. En uh, de Belgische Snoekerbond hoopt nu ja, dat het beter zal worden. Hè, dat er echt een brussel effect komt. Um, dat was ook zo met Kim Kleister bijvoorbeeld in der tijd. Um, toen ze het goed deed in het tennis, gingen meer mensen het tennis spelen. En nu hoopt de Snoekerbond dat we met z'n allen gaan snoekeren. Er was een journalist en die had het in een, een dure krant... Um, aangedurfd om te zeggen dat snooker geen sport is. Okay. is een wereldkampioen het is geen sport. Zoals nee. ja, met schaken, hè, wordt ook geen sport genoemd. Hè. Maar het is dezelfde journalist die ook vindt dat Remco Evenepoel... Uh, pff, heeft de ronde van Spanje gewonnen, maar dat is nog de ronde van Frankrijk niet. Dan mm. denk je van, gast doe het zelf. Echt wel, zoveel psychologie daarbij. Ja, ja, maar bon, um, ook op café vanmorgen. Margot van de regio. Kun je elke dag in het water zitten natuurlijk. Wat een vrouw toch. Die beelden. Gisteren is ze met kleren en al in het water gesprongen in Diest. Die beelden kun je nog altijd zien op de Instagram van het Radio 2. En ook Margot, die kan je vandaag op café vinden. Die gaat kijken naar de prestaties van uh, Brussel Of die gevolgen kunnen hebben voor cafésporten in het algemeen. En dat doet ze in haar lievelingsstraat. Je kan haar ook zien daar. Goedemorgen Margot van de regio. Hallo, goedemorgen. Ja, vertel ja. eens. Ja, ik heb een geldig excuus om op café te gaan, inderdaad, want het café ligt in de Molenstraat uh, in Londerzeel. En nu gaan waarschijnlijk alle Londerzeelenaren keihard met mij lachen, maar het heet de Veur dat is de naam van het café. En de uitbater is James. Die heeft gevraagd of ik eens wou langskomen. Die had gehoord over de molenstraatmissie. Voor wie nog niet mee is. Ik wil alle 265 molenstraten in Vlaanderen bezoeken. En uh, James die heeft in zijn café uh, een aantal biljarttafels staan. Die speelt ook zelf biljart En in zijn café uh, komen zo'n zeven professionele ploegen ook trainen. Maar het ding is, dat zijn allemaal mensen die al iets ouder zijn. En James die wil heel graag jonge mensen aanzetten om... Um, ja, om te, om te gaan biljaren, om dat cafésport te komen uitvoeren. Die hoopt denk ik ook een beetje op het Bresel-effect. Mm -hmm. Dus ik ga straks eens bij hem langs om te horen uh, ja, hoe, hoe het zit dan? Kun je dat zelf? Ach, ik heb dat ooit wel al eens gespeeld, maar zo niet volgens de regels denk ik. Gewoon de bal in het gat ja. Ik ja, denk dat, dat doe je als eerste alles binnen had gewonnen. De bal in het uh, gat is altijd goed, hè? Ja. Is dat niet de enige regel? Ik. Ja, ik vind het niet goed. Uh, ja, je moet de kleuren een beetje volgen van de ballen. Maar uh, als de bal in het gat zit, dan, uh, ja, dan lukt het wel. Ja. Dat is altijd goed. Oh, wat een goed gesprek dit. Maar bo, zeg maar go, kijk eens achter je. Want daar staat hij weer, die prachtige, echt zo'n. Oh, ja. mooie auto. Goedemorgen, morgen auto. Mensen vragen zich ook altijd af: wat is dat ding op jouw auto? Wat is dat precies? Ah, dat is de skibak. De skibak. Nee, dat is niet waar. Dat is onze antenne. Um, vroeger werden die auto's dus gebruikt om mee uit te zenden. Maar ja, tegenwoordig gaat dat allemaal nog... via de 4G uh, en al. En, uh, stel, ja. dat, stel dat er een, een oorlog komt en 4G valt weg, ja, kunnen we dat wij ook zullen erbij zijn. Dat wij zullen waar. erbij zijn. Heel mooi. Dankjewel, Margot van de Regio. Margot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 En Kim. Radio 2 Lieve mensen, die burenruzie in Schellebellen in Oost-Vlaanderen. Charlotte van het Nieuws. Wat nog even samen. Wat was daar aan het gebeuren? Buren hadden geklaagd over twee andere buren en die hadden elk pluimvee in hun tuin, hanen, ganzen. De buren vonden dat ze te luid waren, die dieren. Want de kinderen werden zelfs s'nachts wakker gehouden door de beestjes. En de buren trokken naar de vrederechter. En er is een beslissing. De dieren moeten stiller zijn, anders moeten ze weg. En de eigenaars die zijn nu natuurlijk wel heel triest, maar ze kijken wel voor oplossingen. Um, een van de eigenaars die gaat nu een beter geïsoleerd hok maken. De hanen die kunnen dan binnen blijven en hun gekraai is dan hopelijk minder hard te horen. De maar dit... dan denk ik, zal dat beest daar dan wel gelukkig zijn. Ze ja. helemaal opgesloten in een isolatiecel. Maar misschien moet hij daar alleen s'nacht zijn, niet overdag. Ah, waarschijnlijk wel, ja. In de ochtends begint hij te kraaien. Meestal is vanaf een bepaald duur dat ze dan, uh, eruit mogen en dat soort dingen. Dit is trouwens het geluid van de, de desbetreffende haan en kip. Ja, het heeft iets romantisch, maar ja, bon. Het valt... daar. De vrederecht heeft besloten, dus uh, ja, dat soort buren, dus, daar wil je toch niet in belanden. Jongens, toch? Beetje lief zijn voor elkaar vandaag. Zoals het al, easy on me, goed gezegd, hè. Dat is nu zo'n goede zangrassie. Je kunt veel zeggen van Tovenaar in de Maast Singer, maar dit als. Van een plaats schitterend heeft de dag goed gemaakt van Peter de Bonte uit Ham. Het is graag gedaan. Het is allemaal de schuld van Adele. Goedemorgen. Rap rap, een virtueel bankkantoor openen in de metaverse. <laughs> dat is toch kei 2022. Dat doen we niet. Je verwelkomen in een van onze 400 kantoren. Amai, dat doet bijna niemand meer in 2023. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Van Sandalen met een hakje dragen die de hele avond knellen aan je tenen? Dan kunt GevoGo in muizenvallen trappen ah, ah. en daarmee uitgaan. Oh, dat is mijn nummer! We ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. sparen niet op kwaliteit, maar alleen op prijs. Daarom nu bij Van Haren zaligzittende sandalen met hak vanaf 19,99 euro. In onze winkels en op vanharen.de. Van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 heb je dan iets tof gedaan? Ik heb tekenfilms gekeken. Ja, enorm veel. In een weekend met de trein daarentegen doe je superveel toffe dingen. En bovendien reis je met de weekendticket heen en terug aan halve prijs. Meer info op nmbhs.pe NMBS Onderweg naar Beter. Zeg, we moeten het nog even hebben over de volgende week. Dan gebeurt er iets bijzonders in Goeiemorgen Een Europees verhaal met een touch op Siska goeders. Elke dag, telk voor Als we voor straks Eerst eerste de belangrijkste VRT-nieuws krijgen van Charlotte Kroel. Goedemorgen. België wil dat de Europese Unie medicijnen uitwisselt als er in een bepaald land tekort zijn. En de nieuwe wereldkampioen snoeker Luca Bressel is gisteravond feestelijk ontvangen in zijn club in Maasmechelen. Ons land stelt voor dat de lidstaten van de Europese Unie medicijnen gaan uitwisselen. Op die manier kunnen ze de stijgende tekorten opvangen. Het Belgische voorstel krijgt steun van 18 andere Europese landen, waaronder Duitsland en Frankrijk. Als één lidstaat een belangrijk medicijn tekort heeft, moet het makkelijker hulp kunnen vragen aan een ander land dat het op overschot heeft, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Als er in het eigen land geen enkele andere oplossing is, geen enkel alternatief medicijn dan moet je snel kunnen beroep doen op een goed georganiseerde Europese solidariteit. Dat betekent concreet dat je via een op voorhand vastgelegde procedure meldt dat je een bepaald medicijn tekort komt in je eigen land en dat men dan onmiddellijk begint uit te kijken naar waar er elders nog een dergelijk medicijn beschikbaar is. Het aantal werkzoekenden zonder werk is in de maand april met 7% gestegen ten opzichte van dezelfde maand één jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van VDAB. De stijging is vooral te verklaren doordat meer mensen verplicht worden om zich in te schrijven bij de VDAB, zegt Vlaams minister van Economie Broens. In dit geval gaat het om Oekraïners die verplicht zijn om zich in te schrijven bij de VDAB. Gaat Het om sociale huurders, mensen in sociale woning betrekken. Dat zijn de mensen die een inburgeringstraject volgen. Dus naarmate dat de groep die uh, zich verplicht moet inschrijven bij de VDAB groter wordt... Ja, gaat de VDAB terug meer mensen ter beschikking krijgen... Het gaat een vijver groter worden waarop we kunnen vissen... om mensen naar werk toe te leiden. In Australië, in Queensland... zijn mogelijk resten van een vermiste man gevonden in een krokodil. De man van 65 verdween vorig weekend... toen hij aan het vissen was op een rivier. Tijdens de zoektocht naar de man ving de politie twee krokodillen. Die werden gedood. En daarna werden menselijke resten gevonden in een van die dieren. Ze moeten nog geïdentificeerd worden... maar de zoekactie naar de man is intussen wel gestopt. Onze nieuwe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 mm <music> En voetballer Cristiano Ronaldo is opnieuw de best betaalde sporter ter wereld voor Lionel Messi en Kylian Mbappé. Dat staat in de jaarlijkse ranglijst van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. Ronaldo zou 124 miljoen euro bruto verdienen per jaar en staat na zes jaar weer bovenaan de lijst. Dat komt na zijn verhuis naar een club in Saudi-Arabië. Dat zijn dus 124 huizen voor Andy Peelman eigenlijk. Af, Dat is een straat. ben een dorp. Prachtig. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Twee buren in Schellebellen krijgen een maand om iets te doen... aan Jefke de Haan, Theo de Kalkoen en Hans de Gans... want die maken te veel lawaai voor de buurt. En in Aalst er de erkenning van de Dianet-moskee ingetrokken te worden. Het wordt een veertiental graden vandaag met vrij zonnig weer. Wat wolken, koele wind erbij. Morgen krijgen we twintig graden. Zelfs begin de twintig is lokaal mogelijk. Maar dan later op de dag is wel onweer mogelijk. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht... en in de app van VRT Nieuws. Mona van het verkeer. Hoe druk is het vanmorgen? Uh, het valt eigenlijk best mee. Een hele normale ochtendspit zonder grote ongevallen of problemen. Dus richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring naar Gent vertraag je een kwartier van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel een kwartier aanschuiven vanaf Aalst en tussen Tieltwingen en Rotselaar. En nog eens een kwartier bij op de binnenring rond Brussel van groot tot Vilvoorde. En dan net heeft Andy Peelman of ja, een tijdje geleden in de dag allemaal over zijn huis gepraat. En wel zo meteen doet hij dat ook in Goedemorgen Morgen. We zitten met vragen. En hij gaat ze zo meteen allemaal oplossen. Goedemorgen, Peter en Kim. Goedemorgen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Sister van Train. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Het ziet er goed uit buiten hoor. Oh, Charlotte, je bent zo vrolijk vanmorgen. Ja. Gaat het weer? Ja, ja het gaat weer. Ja, Charlotte was even aan het lachen met een, een heel slecht mopje dat we gemaakt hadden. Ja. We kunnen daar niks over zeggen, want ja, Train was aan het spelen op de radio. Lang verhaal. Maar vooral, het was ook de dag dat je hoorde op Radio 2 dat ze in Australië. Ja, die man teruggevonden in die krokodil. Wat vreselijk verhaal. Ja. Oh, manneke. ah Bon, dan maar even naar het goede nieuws. Er is een politiek monumentjaarig vandaag. Zit niet meer in de politiek. En ik ben zeer benieuwd of hij ooit nog een comeback maakt. En wat hij vindt van Conor Rousseau, zijn dolle plannen. Hoor je pas om kwart voor negen. Want we moeten naar Andy Peelman uit Nienhoven. Of Haaldert, of Aalst. Het is ingewikkeld, want mensen snappen niet dat hij vertelt dat zijn nieuwe huis 1 miljoen euro kost zonder bouwgrond. Hij is er behoorlijk vrij over gepraat in Dag allemaal, met foto's. Goedemorgen, Andy Peelman uit Ninove, Haltert of Aalst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hey. Die, is Andy. Is Ninove Haltert of Aalst? ligt het nu eens uit. Maar er is toch niets moeilijk aan. Ik heb hier in Halterd gewoond. Ik heb het huis verkocht. Nu woon ik hier in En ik ga wonen in, Nie in Nienhoven. Ja, Allee, maar dat Ja, ook iets Ja, maar je moet het <laughs> dan allemaal een beetje uitleggen. Hè. Dat is hier zo. Ja, blijkbaar. Ja, ja. <laughs> er komen heel veel reacties op, jou, op jouw verhaal. Hoe zijn die reacties van jou? Ja, gemengd. Je hebt mensen die gaat achterlijk blijven. En je hebt mensen die zeggen, amai, eindelijk iemand die je het durft vertellen. Uh, kijk, ja, ik liep daar niet wakker van. hè. Het is gewoon een huisbouw, kost belachelijk veel geld en het is heel simpel te vergelijken met, met een stomme auto dat je uh, twee jaar geleden ging halen in de Gamma of in de Nubbel. Uh, en wel gaat dat niet alles er komt gewoon belachelijk veel geld bij voor een stomme, mm -hmm. een stomme oude plank ja, en dat is gewoon... Ja. Maar is het niet typisch Belgisch en is het ook niet heel gek dat mensen hier dan altijd een mening over hebben? Ja, dat is waar. Uh, en, en, en het wordt normaal nooit uitgesproken. Hè? Dus maar één noos dat dat weer gedaan heeft. dat ben ik uh, Maar er is toch niks mis mee? Dat... Nee, ik vind, ik vind dat ook niet. Maar blijkbaar is dat echt een taboe. En, en, en hoort dat niet. Uh, terwijl, ja, het, ja het, is, het is gewoon de realiteit. En ik doe dat niet hmm. mee om uit te pakken. Maar dat is gewoon... Ja, het kost allemaal belachelijk veel geld. En, en eigenlijk moeten de mensen een beetje wa uh, daartegen wapenen. Uh, als je eraan begint, altijd rekening mee, mannen. Dat komt altijd bij. Ja, en dat ja. een beetje... De Nu, Andy, ik heb foto's gezien van jouw nieuwe huis. Alleen nog geen foto's, want ze zijn het nog aan het bouwen. Maar hoe het er gaat uitzien. Het ziet er super mooi uit. Maar eerlijk, gaat dat niet meer kosten? Nee, ik hoop van niet. Godverdomme. Ik nee. denk wel ik heb ook net gebouwen. Veel succes. Ja, dat ja, ja, moet u niet uitleggen, want inderdaad gaat oh. het ook nemen, niet in de nieuwbouw. Het is belachelijk. Ja, ja. Ja, het is echt, uh... Zeg, die Peelman, wat ik me ook afvroeg, van je zegt in het artikel van ja, ik verhuis, want ze kwamen voortdurend aan mijn, aan mijn deur bellen. Maar is dat wel met foto's en al en quasi de locatie in een boekje? Nu weten ze toch opnieuw ja. waar je gaat wonen? Ja, maar nu zit er gewoon een grote poort met een videofoon van voor en de kans dus is dat nu Vooral duidelijkheid. Ik ben George Gloen, die heb je Peters, de. de de.. Dat valt allemaal nog mee, maar inderdaad, ja, de, de, We hadden wij naast ons de mensen kwamen in die wij om te kijken wat om het zit. Dat Mannen, heel... allee. Thuis ben ik thuis. Hè. Ik ga nooit iemand mijn foto weigeren in het openbaar. Maar als ik thuis ben, ben ik graag op mijn gemak met mijn kinderen bezig. En ben ja. ik thuis gewoon, weet eh, Dus nu, nu gaat dat, gaat dat iets moeilijker zijn om, om dat te doen. En wel, dankjewel. Andy Peelman uit Nino Verhaalter of als Dat zien we dan wel allemaal gebeuren. Dankjewel om even vroeg op te staan voor ons. Fijne ochtend hè, man. Ik van, iedereen. En deze vrouw zou het Eurovisie Songfestival kunnen gaan winnen. Of niet.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 Onze Gustav moet winnen, zegt Elschot uit Diederbeek. Ah, ja. ja, mooi. 12 Liverpool Calling. En inderdaad, let maar op: die Gustav gaat het nog heel goed doen. Volgende week, dan is die. Donderdag is dat. Dan zingt hij in de tweede halve finale van het Songfestival in Liverpool. Je ziet dat bij ons op VRT1 en je hoort daar alles over hier in Goeiemorgenmorgen. Morgen. Maar niet met Kim en mij. Nee. Ga je volgende week doen? Ik ga een beetje werken, want ik heb ook nog een, een supermarkt. Ik, ik heb ook een opnamedag voor een nieuwe reeks. Ik ga een beetje acteren. En het beste van de week, ik ga zeevruchten eten bij Bart Kael en Luc Appermond. Oh, leuk, Mooi. Ze gaan voor mij een zeevruchten maken. Mooi. Maar dus volgende week is er een beetje anders. Het is wel met een Radio 2 DJ die je dringend wat meer zou moeten horen. Luister even goed wie er volgende week hier een hele week zit en op zoek is naar haar gasten. Geniet even mee. Peter van der Vijen gaat een weekje naar Liverpool en wie mag het weer oplossen? Bibi, de buurvrouw. Goedemorgen morgen. Dit worden jouw sidekicks volgende week. <lacht> Oké. Okay. Nu gaan we eindelijk te weten komen, of we al dan niet. Eindelijk. Dat is voor maandag. Dat is inderdaad voor maandag. We zullen zien natuurlijk, als je wil zien wie het is en wie ze allemaal gaat meebrengen. Volgende week Siska Scooter. Check dan even onze Instagram op Goedemorgenmorgen. Volgende week dus een hele week Siska. Hier op Radio 2 van 6 tot 9 en alle nieuws vanuit Liverpool. Komt goed, hè. En die Gustaaf, hij blijft stijgen in de voorspellingen. Ja. Hij gaat het zo goed doen. Hè. denk het ook. Zeg, wat ga jij doen de week? <laughs> ja, goeie vraag, Ja, ja we doen niet helemaal uit, zo. Zwembadje, zonnetje. Natalia. Denk eens niet. helemaal terug. Met een nieuwe single. En een gloednieuw album. Halleluja. Do do. Halleluja. Deze week kom je er alles over te weten hier bij Radio 2. Luister vanavond om 6 uur naar Radio 2 Beny Bene. Kim de Brie zoekt naar de leukste Natalia verhalen bij haar vrienden en collega's. Oh yeah, oh yeah, Halleluja to the beat. Halleluja to the beat. Luister en maak kans op een gesigneerd exemplaar van Halleluja to the beat. Of speel nu al mee op radio2.be. Ervaar tijdens de slaap-DNA-dagen bij SleepLife het belang van een correcte ondersteuning in onze ErgoSleep-cabines. SleepLife. Voelbaar beter slapen.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 Punto punto. punto, punto. Use la prima letter metro de resposta juesta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En we gaan live naar Carla Zijk in Genk-Limburg. Goedemorgen, Carla. Goedemorgen allemaal. Wauw, je, je kan klarinet spelen. Of je kon klarinet ja. spelen. Ja, inderdaad. Wanneer begin je aan klarinet? Uh, ik was acht jaar toen ik begon. Ik stel dat, wanneer maak je de keuze tussen piano, clarinet, gitaar? Uh, dat was toen de dirigent die de beslissing voor mij gemaakt heeft. Hopla, typisch hè, Nevent. <tie> Altijd hetzelfde. Teg, je hebt ook uh, veel kleinkinderen. Ja, zes stuks. En, handen mee vol? <tie> Inderdaad. <tie> je je houdt een <tie> ja? ja? Ja, ja. Kijk, maar tot zover de vraag waarvan je denkt van, die kan een nog oplossen. En nu wordt het menens, Carla. Zometeen start de klok van Punto Punto. We stellen jouw vragen. Eén letter krijg je, die je vult aan, en bij drie juiste antwoorden ben je een exclusieve Goeiemorgenmorgenmok. Snel spelen en pas meteen als je het antwoord niet weet. Voor de mensen die nu pas wakker zijn, als je echt wil wakker worden, zet de radio uit en speel mee. We beginnen met de K van kan het wel? Welke K is die ruimte onder de grond waar je veel wijn kan stokkeren? Kelder. Welke L is water dat niet warm is en niet koud is? Lau. No. Welke M eet je het liefst met ham en kaas? Pop. Welke N is een slak zonder huisje? Uh, Naakt Ja, Ja, denk dat we we hebben. De K, een ruimte ondergrond waar je veel wijn kan stokkeren, was inderdaad de kelder. De L, water dat niet warm is en niet koud is. Lau. De M. Eet je liefst met ham en kaas, zocht een macaroni. En dan de N-slak zonder huisje, de punto. Goed gespeeld, zie je zo. Je kan opscheppen met je exclusieve GoeiemorgenMorgenMok. Carla, geniet van de dag, hè. Punta, punta. Dat doe ik, dank Speel morgen zelf mee en win jouw GoeiemorgenMorgenMok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Fleetwood Volgende week dus een hele week Siska's schoeters hier in de show. Goedemorgen morgen. Met elke dag iemand anders. Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee, nee. Sorry, Koen. Heel veel sympathie, maar Koen Krukke zit er niet bij. Het zijn vijf, ja, uh, hete beren, mogen we wel zeggen. Tje, nu heb je al gezegd dat het allemaal mannen zijn. Ja, maar ik was het. Het zijn allemaal mannen. Jij nee. kan niet goed een geheim bewaren, hè. Ik ben daar heel slecht in. Ja. Maar uh, vijf hete beren. Ik zeg geen mm, Niet alle vijf. <laughs> nee? Allee. Mm. Geniet van de zon in de schaduw met een terrasoverkapping of zonbering van Bristol. Toch ja, is toch een paar hete beren bij. Vier van de vijf. Nee. <laughs> Over hete beren gesproken. Bram Weerman, goedemorgen. Oei, sorry. Weerman Bram, momentje nog. Komen ze zo meteen bij jou. Weerman Bram, ja, goedemorgen. Ik zie de zon schijnen. Ja, het wordt echt een stralende dag vandaag. Hè. Af en toe wat hoge sluierwolken, misschien ook een paar stapelwolken, maar toch vooral veel zon. En het is uh, weer vandaag. Hè. De UV-index die staat al op 5, dus dat is hoog. Dus je kan al verbranden in deze zon in, uh, in het begin van mei. Zeker smeren dus. 15 graden aan zee vandaag en 16 of 17 graden in het binnenland. Dat is dus nog ietsje meer dan gisteren bij matige Bries uit het noordoosten. Vanavond en vannacht tot hoge wolkenvelden, maar ook veel sterren, bij minima rond 6 à 7 graden. Mm -hmm. En dan morgen dan wordt het heel zacht. We gaan de eerste keer boven 20 graden gaan. We gaan zelfs naar 22 graden op veel plaatsen. In de Kempen, misschien zelfs 23. Met morgenochtend nog veel zon. In de loop van de dag dan wel meer en meer wolken. En dan morgenavond verwachten we de eerste buien. Matige bries opnieuw uit het zuidoosten. En dan komen we terecht in Wisselvallig weer vanaf vrijdag. Met met ja, vrijdag namiddag toch wel een paar intense buien met eventueel ook een donderslag. Het blijft wel nog zacht met nog 18 graden. Ook zaterdag een paar buitjes in de loop van de middag bij 19 graden. En zondag ziet er dan niet zo goed uit met regen of een aantal felle buien bij nog altijd 18 graden. Ja oké, okay, maar dat, uh, dat koude weer dat is precies echt wel voorbij toch hè? Uh, zo lijkt het wel. Ja. ja, we blijven dat zachte weer ook begin volgende week trouwens nog altijd, uh, nog altijd aanhouden. Dus weer. Ja, 5 dus meer weer. graden, meer, ja. Ja. blote benendag. Zit al uh, Nee, blote nog, niet, blote nog blote niet, in de vooruitzichten. Okay. Nee. Wat in de gaten, dankjewel. Ja. Hou je van musical? Bram, hou ik, je van musical? Ja, ja, ja, ik ga af en toe eens kijken naar een musical. Ja, ah, uitstekend. Want we hebben bij Goedemorgenmorgen goed nieuws. Als je graag zingt en niet groter bent dan 1,40 meter... ...heeft met een enorme musical te maken. Een actrice Jante Tavernier die vertelt er alles over rond uh, 20 voor 8. Als je nu niet kan zingen en je bent toch groter dan 1,40 meter... ...en je bent soort van een goede musical. Charlotte bijvoorbeeld, kan je zingen? Um, nee, kan niet. Nee, ideaal, ideaal. Hou van musical? Ja, een beetje ja. Wel, ja. Ideaal, ideaal. Okay. En hou je van Londen? ja. Top. Maar ik ben groter okay. dan een meter veertig. Ja, je bent groter dan een meter veertig, tuurlijk wel. Nee, ja. Deel jouw lievelingsmusical even in de app van Radio 2, We hebben echt goed nieuws. Wat is jouw lievelingsmusical? Goh, lievelingsmusical? Ik heb net Red... Altijd de laatste musical dat ik gezien heb, blijkt dat wel. Net vond ik nu Red Starline weer supergoed. Chicago, ook heel mooi. Ah ja, we, we mogen natuurlijk ook uh, naar het buitenland. Ja, Zeker ook heel mooi. Ja. Jouw lievelingsmusical, deel hem even in de app van Radio 2. Uh, er is goed nieuws over. Dit zou goed zijn in de musical. Ja, prezen maar. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig.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 3 minuten dus bellen. Echt waar, schandalig. Vader, als je luistert, ik kan je bellen vandaag. Zometeen het belangrijkste nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Krul. Het is exact half acht... Goedemorgen. Ons land stelt voor dat de lidstaten van de Europese Unie medicijnen met elkaar uitwisselen. Want in sommige landen zijn er al maar meer tekort. Wie te veel medicijnen heeft, kan andere landen dan helpen. Het Belgische voorstel krijgt steun van 18 andere Europese lidstaten. En het aantal werkzoekenden is in de maand april met 7% gestegen ten opzichte van april vorig jaar. Die stijging is vooral te verklaren doordat meer mensen verplicht worden om zich in te schrijven bij de VDAB als ze werkloos zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Agentschap Opgroeien is geschokt dat ze niet op de hoogte was van kindercrashes in Oudenaarde die geen vergunning hadden om meer kinderen op te vangen. In Oudenaarde vingen vier crashes kinderen op van het gesloten het bengeltje, maar ze deden dit maandenlang zonder de juiste vergunning en dat kan dus niet. Nela Wouters van het Agentschap Opgroeien. Ze hebben een vergunning voor 18 plaatsen. Die zijn toegekend op basis van de beschikbare ruimte voor de kinderen. Als daar plots 8 kinderen meer zitten, dat maakt het natuurlijk heel drukker voor alle kinderen die er gaan. Uh, we willen hier flexibel zijn, we willen de dialoog aangaan om te kijken hoe kunnen we dit afbouwen. Er zullen misschien kinderen zijn die binnenkort naar de kleuterschool starten. Maar het is wel belangrijk dat we die informatie en die transparantie hebben. En dat we betreuren dat we pas vorige week hier op de hoogte zijn gebracht. Agentschap opgroeien gaat vandaag in overleg met de stad. Enkele hanen, een gans en een kalkoen moeten minder lawaai maken in een woonwijk in Schellebellen bij Wichelen. Dat heeft de vrederechter beslist. Hoe de eigenaar daarvoor zorgt mag hij zelf bepalen, wegdoen, ophokken of opeten. De dieren waren het onderwerp geworden van een bittere burenstrijd. De luidruchtige dieren hielden de kinderen van de buren wakker s'nachts. Dus moeten de dieren nu een toontje lager zingen, letterlijk. Als eind deze maand het probleem niet is opgelost, zal de vrederechter zelf maatregelen moeten opleggen. Supporters van Eendracht Aalst mogen niet meer op de Europa-tribune van hun stadion. De staantribune is definitief gesloten om veiligheidsredenen. De tribune is verouderd en moet afgebroken en vervangen worden, maar daar wil de stad nog mee wachten. Ze pakken eerst de E-tribune aan, die nog onveiliger is. De sluiting kadert in de toegekende licentie voor volgend voetbalseizoen. Uh, wat Eendracht Aalst verplicht, de veiligheid in het stadion meer te garanderen. Daar heeft de club tot 1 september de tijd voor. Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Zomers wil de erkenning van een moskee in Aalst intrekken. Het gaat om een Dianet-moskee, die volgens de minister teveel onder invloed van de Turkse overheid staat. De nieuwe regels voor geloofsgemeenschappen worden onvoldoende gerespecteerd, zo zegt hij.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 Alle twaalf erkende Dianetmoskeeën in ons land zijn nader bekeken. Bij elke moskee is er sprake van inmenging. Negen krijgen een waarschuwing. Drie moskeeën, waaronder die van Aalst, verliezen mogelijk dus hun erkenning. In de app van 14 Nieuws lees je er meer over. Vandaag is het eerst overal weer vrij zonnig, maar aan de koele kant... de rest van de dag krijgen we een mix van hoge sluierwolken... en brede opklaringen in Oost-Vlaanderen. 13, 14 graden qua temperatuur. Morgen zoekt de wind in oost- tot zuidoostelijke richting. Daarbij gaan de temperaturen op... Een eerste twintiger van de lente is dan mogelijk. En s'avonds gaat dat gepaard met onweer. Vrijdag wordt wisselvallig op weervlak. Ja, op een woensdagochtend meestal toch iets rustiger. Hoe is het vanmorgen, Mona, van het verkeer? Ja, dat is vandaag ook het geval. Dus richting Antwerpen schuif je aan tot 20 minuten vanaf Haasdonk en vanaf Massenhoven. Verder richting Antwerpen wat trager in Brecht. Op de Antwerpsring naar Gent vertraag je 20 minuten van Merksum tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel ook een gebruikelijke ochtendspits, iets rustiger. 20 minuten bij vanaf Aalst, 10 minuten tussen Tieltwingen en Wilselen. En hetzelfde vanaf Everberg. Wel goed uitkijken op de A12 naar Brussel bij Wilrijk. Want daar is de linkerij dicht door een defect voertuig. En dan op de binnenring rond Brussel enkel een kwartier trager rijden van Groot bijgaarden tot Vilvoorde. Zeer veel mensen die zot zijn van de musical uh, The Phantom of the Opera, Mamma Mia. Vond ik altijd heel bijzonder. De film, daar was ik echt niet goed van. Toen op een bepaald moment iemand uit de zee komt en een liedje van ABBA begint te zingen. Zomaar, vond ik raar. Maar goede muziek wel, hè. Uh, ze hebben hem onlangs hier in Antwerpen gespeeld. Was ook zeer goed. Indrukwekkend. Mm -hmm. Straks meer musical? Waarom? Ah. Profile. Verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be. Het zomert nu al bij DSM Keukens. Kom snel eens langs, want bij aankoop van een keuken krijg je vijf gratis keukentoestellen. En een Boretti Keramica Barbecue voor maar liefst 10 personen. DSM -keuken. Altijd open op zondag. Ontdek de kracht van het Orange netwerk. Ik ben Supermano en ik red mijn familie met mijn superwifi. Zo Super download. Zo, super series in super kwaliteit. Super schat, maar nu heb ik mijn tablet nodig. Wacht, ik stuur eerst nog superzoontjes naar opa. Zo. Voor jouw grenzeloze verbeelding evolueert ons netwerk supersnel. Ontdek het nu met het Lovepack. Snel internet en 20 gigabyte data voor 56 euro. Voorwaarden op orange.be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 bij het weer vandaag. Lekker zon. Lekker veel Michael McDonald. Sweet freedom. Tweede vraag goedemorgen morgen Luister je op Radio 2. We hebben een wereldkampioen-snoeker Luca Brissel. We zijn top in frieten. En we kunnen sinds een paar jaar nog iets zeer goed. Musicals. mij. die van Studio 100 die maken zo'n goede dingen. Ja, absoluut. Ik ben naar al hun laatste musicals geweest. We zijn samen gaan kijken naar de boot. Red Wij Star Line. zijn samen naar Red Star Line geweest, ja. Eindruk. Heb jij hem al gezien? Nee, niet gezien. Toen, ja, ja. Toen Charlotte. Ja. Echt zo goed gedaan. En we hebben bij Goedemorgen Morgen. Goed nieuws vandaag als je graag zingt en niet groter bent dan 1,40 meter. Dat is een beetje speciaal. Even een enorme musical te maken. En daarom is actrice Jante Tavernier hier. Jante, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goeiemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Het is vroeg, maar uh, hey, we zijn, ja. we zijn er geraakt. Het is 20 voor 8. Mensen zijn allemaal wakker. <laughs> maar vooral erg goed nieuws over een nieuwe musical. Les Misérables. Top-oude musical en Studio 100 brengt die eindelijk opnieuw naar Vlaanderen in het najaar, wordt zo mooi. Jan, vertel nog eens kort, wat is het verhaal? Les Miserables gaat eigenlijk over, ja, dat is een boek geschreven door Victor Hugo. Mm -hmm. uh, ze hebben daar dan een musical van gemaakt, uh, met zeer mooie muziek. En het, gaat eigenlijk, uh, het speelt zich af in de 19e eeuw in Frankrijk en heel kort en bondig uitgelegd gaat het over liefde, um, vrijheid en, en, en, en hoop. Liefde, ja. vrijheid en hoop. Ja, nee, in deze Norse wereld heb je niet meer nodig. In Nederland hebben ze het ook al even gedaan. Uh, we gaan even een stukje laten horen en zien. Je kan volgen in de app van Radio 2 of live bij ons op VRT1. Kijk maar even mee. <middels> Het liedje zijn ze hier aan het zingen. Weet je dat, Jante? Dit is het einde van de show al. Oei. Is het einde Ik van de niet, show? Dit is al het einde van de show. Maar we hebben het al verklapt. Ja, voilà, kijk. Voor... Ja, dan moet je... We moet niet meer komen kijken. Zo zijn <laughs> het klonk wel goed. Nee, nee, hè? nee het is, het is prachtig. prachtige muziek. Echt waar, geloof mij. En, ja, jij kent die musical zeer goed, ja. Jante. Want 25 jaar geleden heb je Cosette gespeeld. Je ja. zit trouwens nu ook een foto in onze app van Radio 2... Dit was 25 jaar ja. geleden. Oké, okay, sorry, dat is echt heel schattig. Sorry. Ik ben dus al heel oud eigenlijk ook, als je zo praat over 25 jaar geleden. Niet zo negatief. Ja. We gaan ja, geen leeftijd dus nee, klopt. Ja, nee. In 1998 heeft deze show uh, in, in, ook in een Stadsgaburg in Antwerpen gespeeld. Wij gaan ja. nu ook deze keer in, in een Stadsgaburg spelen weer. Maar je ziet waar dat eindigt met een prachtige carrière. Ja, jij was ook niet de enige die daar toen al in mee speelt die we vandaag nog kennen. Wie zit er nog allemaal mee? Ja, Onder andere Jelle Kleimans, uh, Clara Kleimans, oh, Wie heeft er nog allemaal in mee? Johannes? Johans, Johans, Johans familie, inderdaad. Ja. Ja, ja, Céline Verbeek. Ja, heel, heel veel mensen die we nu eigenlijk uh, kennen, ja. En nu speel je Eponine. Dat is een volwassen rol die je gaat spelen. Die andere rol is onder andere voor Jonas van Geel. En dat vonden we een beetje speciaal. Want wat speelt Jonas van Geel in de, de show? Hij speelt, hij speelt uh, meneer Thénardier. En uh, hij moet mijn vader spelen. Dus, uh, dat is wacht, beetje, wacht. Ja. Ik was een beetje in de war. Want Jonas van Geel, ja, jij ziet er natuurlijk nog super uit. Maar jullie zijn toch maar... Jullie schelen toch maar een paar jaar of ben ik mis? Ja, ik denk het. Ik denk dat Jonas, ik weet niet hoe oud hij is, uh, 39 of zo. Dus ja, inderdaad, wij schelen denk ik vijf jaar. <lacht> hoe gaat dat werken? Gaan ze hem transformeren of gewoon zo? Uh, Schmink doet heel veel. Ah, ja, ja, musical het is, toch, het is toch echt een beetje als de radio. Dromen verkopen aan de mensen. Maar zo hoort dat. Nu het nieuws van vanmorgen, lieve mensen, uh, ze zoeken kinderen. Voor welke rollen zoeken jullie kinderen? Ja, dus er zijn drie uh, kinderrollen in de musical: Gavroche, uh, Cosette en Eponine. En uh, dat is heel leuk, want Cosette en Eponine, die, die speel ik, ik speel dan de oudere versie uh -huh. eigenlijk daarvan. Ja. Um, en ja, ze zoeken eigenlijk uh, drie groepen van drie kinderen. Zodat ja, met kinderarbeid dat het een beetje allemaal haalbaar ja. is natuurlijk. Ja, mag niet uh, Maar ja, ze moeten onder een meter veertig zijn. <lacht> niet, uh, niet jonger dan zeven jaar natuurlijk. En uh, vooral uh, heel enthousiast. Ja, en, minstens... en een beetje kunnen zingen. Dat is zeker een plus. Toch ook tof. Ja, ja, ja. Minstens 7 zeven jaar zijn op 1 oktober ja. van dit jaar. Nu de auditie, schrijf het even op lieve mensen of kinderen die aan het luisteren zijn. Zaterdag 3 juni, bij Studio 100 is dat. Alle details zetten we gewoon op radio2.be. Klik door op Les Miserables. Voor mensen die nog twijfelen, hoe belangrijk zijn die kinderen voor de musical? Ja, superbelangrijk. Ja, wij kunnen niet zonder. Die musical bestaat niet zonder kinderen. Dat gaat niet. Dus is dat goed geregeld allemaal? Natuurlijk ja, is dat goed geregeld. Ja, maar ik vraag het wel. Je hebt, hebt toen meegedaan, dit ja. is heel lang geleden. Was dat even goed geregeld, vijf minuten ja, geleden? Ja, die, die kinderen worden zo goed begeleid. Daar zijn kindercoaches die daar worden opgezet. Um, dat is fantastisch. Uh, dat is nu ook bij Red Star Line. Daar hebben ook heel veel kinderen die erin meedoen. En uh, er is een zeer fijne begeleiding uh, voor. Ja, ja zeker. Het verroost komen ze allemaal even over een bolletje aan. Ja. En een plotkoekrijven <laughs> Dat niet. Ja. Lieve luisteraar, het is ook goed nieuws vandaag als je groter bent dan 1,40 meter en veel ouder bent dan 7. En zo bent van musical. Je wil dat horen. Komt ze meteen na Ariana Grande. Is ook ongeveer 1,40 meter, 40, denk ik. Het is echt niet zo heel groot. Hoe weet jij dat? Ken Sure. Sure.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 Nieuws. Charlotte van het Nieuws, hoe hoog is Ariana Grande, de zangeres? 1,53 meter. Kijk, die kan dus niet meer mede met de musical. Nee, dat is uh, net niet. Dat ik afgekort, anderhalve meter. Ja, Er was een heel discussie over de hoogtes van mensen. Goedemorgen, morgen. Ik wist dat niet wat je daarnet zei over de lengte van stewardessen. Ja, Jan, wist mij dat te vertellen, dat je minimum 1,58 meter euh, moest zijn. Dus dat Ariana Grande geen stewardess is kunnen worden. Maar kijk, Superster is ook een leuke ja, job. Ja, zeker een leuke job. Toch een beetje discriminerend. Ik, ja, maar dat is om bovenaan die dingjes te kunnen. hè? Ah, ja, anders kan je niet aan die kastjes ah, ja. waar je zo je koffer moet in ik kan toch gewoon op de zetel gaan staan? Dat <lacht> toch niet, hè? Bij ons musicalactrice Jante Tavernier is op zoek naar jonge zangers en zangeressen die willen meespelen in de musical Les Misérables van Studio 100. Dit najaar. alle details, radio2.be En ze heeft nog goed nieuws, gaan we zo meteen vertellen. Zeer veel luisteraars die zot zijn van musical. Ja, Els houdt van Cats, Ilse zegt, ik hou van The Sound of Music. 4045, ja. Mamma Mia, uh, Peter Pan, nog met Sylvie De Bie als Tinkerbell. Just Daar was Inge van hoe zot van. En heel buil zegt: Mijn lievelingsmusical is Phantom of the Opera. Maar degene die ook heel veel terugkwam, was toch ook wel Les Miserables. Ik ben even naar Vlaams-Brabant, Sint-Pietersleeuw, Marleen van der Rusten. Goedemorgen Marleen. Goedemorgen iedereen. Ja, maak ook eens gek. Welke musical vind jij de beste? Oh, wij, zijn, wij zijn gaan kijken twee weken geleden en voor mij is dat Red Star Line. Ja, ja. Kijk. Ah. Heel goed. Fantastisch. Heel indrukwekkend. Ja, een mooie show. Hè? En zat Jante erin toen? Ah. Hoe zegt u? Was Jante toen aan het meespelen? Ja, ja inderdaad. Ja. Ah, zo okay. ah, leuk. Allee vooruit. Ja. Ze, ze kan het, maar alleen als je een musical houdt, blijf luisteren. Want, ik heb echt goed nieuws. Jante, wat gaan jullie doen met de cast? ...van Les Miserables. Ja, over uh, enkele weken gaan wij richting Londen... ...en gaan wij de show uh, Les Miserables daar uh, gaan bewonderen. Uh, wij gaan er een leuke trip van maken, met een overnachting en al. En wij mogen iemand uh, gelukkig maken die mee mag met ons. Oh, heel graag. Wanneer is het? Jammer. je bent van de familie, het mag niet. Ja? Ja. Het is voor de luisteraar van uh, Goedemorgen oh, Geen probleem. Het is op donderdag en vrijdag 24 en 25 mei. Twee dagen Londen krijg je, heerlijk... Dus, als je naar Les Misérables wil in Londen met Jante Tavernier en andere mensen van de cast... Jonas van ga, Geel, uh, Goede Draad en Nordine in de Moor, voilà, ik. En die <laughs> trakteren altijd, als leuk. Ga deze week naar radio2.be, klik door op die enorme bal van Les Misérables en win. Hoeveel stress heb jij nog, Jante, voor zo'n grote productie? altijd heel veel stress. Echt? Ja, en hoe ouder dat je wordt, hoe erger dat, dat wordt. Echt? Ja, dat hoe zie je dat dan? Ja, als kind had ik daar gewoon geen last van. En nu ineens... Omdat de verwachtingen liggen wel heel hoog. Ja. Hoe uitzicht dat... Um, moet ik een geheimpje vertellen? Ja, natuurlijk! Maar echt, dat is een heel raar ding wat ik nu ga vertellen. Ik heb altijd, als ik zenuw heb, dan begint mijn neus te lopen. Dus ik moet gewoon heel erg veel mijn neus snuiten tijdens de show. Oh, oh, oh, oh. Dus iedere keer als ik afloop, dan, dan staat er iemand klaar met een zakdoek. Ah, dus die Red Star Line, dat is niet te zeer. Dat zijn jouw fluimen op de... Oh, schitterend. Ja, verhaal, ik, uh, ja, ik ben sponsor geworden van Kleenex. Dat is wel vervelend. Ja, dat is, dat is best wel ambetant. Ik, ik snuif dan zo heel veel. Maar ja, goed, kijk, oh, ja ik ga er oh, niet oh, van doen. Ja, mannen, kijk. Bon, uh, Jante. dan ook weer. Jante over de fluimen van Jante. Tafel hier. Volg jij thuis? Uh, de, de serie thuis? De serie thuis bij ons op VRT1. Oh, is dat erg als ik nu... Nee... Uh, nee, ja. want dan maakt het ook spannend. de mensen. Ah nee, ik wel, ik wil het horen. Okay. Uh, wel, we hebben een kleine spoiler alert. Oh, vreselijk woord toch wel. Dus we gaan niet ja, spoilen als je nog niet gekeken hebt. Luister even twee minuten, niet verder. Het gaat over de show van gisteren. Thuis. Harry uit Thuis. Stan van Samang, daar gaat het over. Harry in Thuis had nog een vijand. Die heet Chris. En die Chris is opnieuw langsgekomen... Lang verhaal kort, die hebben gevochten. Dat is niet goed afgelopen. We gaan nog even meekijken en luisteren wat er gisteravond gebeurd is in thuis. Doe jij daar heel veel groeten aan Tilly en Ziham? Oh. Ja, en dan valt er iemand. <tie> en het is stand met man. Harry, de, de stoute zakenman. Tot z'n ja, en dus uh, die Chris die gaat ook dood en zo. Allee, het zijn er twee minder in, uh, in thuis. Oh, heftig. Dus, ja, drie is de Ja, toch? Ja, ik kan het herbekijken op VRT Max natuurlijk ook. Zou het iets voor jou zijn in thuis spelen? Ja, waarom niet eigenlijk? Toch? Allee? Ja, Kim? Met al die okay. dramatische scènes? Ja, ik wow. love it. Ja, waarom niet? Er zijn ja. twee plaatsen vrij voor jullie. Ja, Ja, ja, ja, ja maar... oké. Okay. Ja, <laughs> Dit is tanzing met Scars. Goedemorgen, het is zes voor acht. I held my breath. Get as close as I could get to sudden death And see what's in front of me Let's go to bed Let my hypnosis clear your head That's what you said Jump into reality It's alright, it's okay, I'll help you through. Watch the stars So many dreams yet to fulfill Don't mind the scars They make it more beautiful It's alright, it's okay We'll make it through the night It's alright, it's okay We'll keep the dream alive I can't live. en scars. En wil je naar Londen naar Les Miserables gaan kijken met de cast van hier in Vlaanderen? Ga dan even naar radio2.be en klik door op Les Miserables. Je woning renoveren of toch maar iets anders zoeken. De ultieme strijd tussen verbouwen of verhuizen. Ja, tenzij dat we iets anders zoeken, hè. Dit is de deur. Ik had die liever ergens anders gehad. Je ken de... Ja, een drukke baan, ja. De geur. de geur van putteken. Ja, ja.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 Laat de Viking in je los met Viking Lotto. Nu met de grootste kans op winst. Er is nu woensdag een jackpot van zo'n 14.200.000 euro. Speel Viking Lotto online en in je krantwinkel of tankstation. Nee, Oeh, la, la. Nieuwe bril nodig? Bij Pearl help je je bij het kiezen van een merkmontuur en de geschikte kwaliteitsglazen. Waarop je nu 40% korting krijgt. Pearl, Pearl, Pearl.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 en voor 9 uur bellen we nog met een politiek monument. Is vandaag jarig. En je wil weten of Louis Tobak nog een comeback maakt. Goedemorgen. Elke dag, belt voor 2. VRT, Radio 2. 8 uur, 14 is met Charlotte Krul. Goedemorgen. Ons land wil dat het geneesmiddelentekort binnen Europa aangepakt wordt. En in Oudenaarde is er ophef over drie kinderdagverblijven die op vraag van de stad meer kinderen opvangen dan toegelaten. Ons land wil belangrijke medicijnen zoals antibiotica en pijnstillers weer meer bij ons in Europa laten maken. Dat moet mee het tekort aan sommige medicijnen opvangen en dat voorstel krijgt steun van 18 andere landen van de Europese Unie, waaronder Duitsland en ook Frankrijk. Voor te veel medicijnen zijn we nog afhankelijk van een paar landen zoals China en India of van enkele grote producenten, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Weet je dat? 40% van de absoluut essentiële ingrediënten van medicijnen, die komen vandaag uit China. Dat is een zeer riskante afhankelijkheid. En wij vinden dat Europa terug meer voor zichzelf moet kunnen instaan. En dus wij pleiten ervoor dat men aan een strategie zou werken, waarbij we voor belangrijke en noodzakelijke geneesmiddelen de noodzakelijke ingrediënten ook in Europa terug beginnen produceren. Het aantal werkzoekenden is in de maand april met 7% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat zegt VDAB. De stijging is vooral te verklaren doordat meer mensen verplicht worden om zich net in te schrijven bij die VDAB. Het gaat onder meer over Oekraïners, maar bijvoorbeeld ook mensen die een sociale woning huren, zegt Vlaams minister van Werk Broens. Op zich is dat goed, hè, want dat betekent dus dat wij met de VDAB mensen die niet beroepsactief zijn bereiken... En de niet-beroepsactieve, dat is vandaag een vrij grote groep in Vlaanderen... die we ook moeten proberen te activeren, te stimuleren richting, eh, richting werk... die we dus ook nodig hebben op die Vlaamse, Vlaamse arbeidsmarkt. Dus de VJB krijgt hier een, een nieuwe groep van mensen... waarmee ze aan de slag kunnen gaan richting... Eh, ja, er toch nog steeds veel vacatures in Bladeren. Het agentschap opgroeien overlegt straks met de stad Oudenaarden... over enkele kinderdagverblijven... die meer kinderen opvangen dan eigenlijk mag. Ze hadden extra kinderen opgevangen nadat vijf maanden geleden... een crash moest sluiten omdat die niet veilig genoeg was. Eén van de crashes moest daardoor acht kinderen extra opvangen... en niemand had het gemeld aan het agentschap opgroeien. Er komen niet meteen sancties, maar er wordt wel bekeken of die crashes die extra kinderen veilig kunnen opvangen, zegt het agentschap Opgroeien. Als je als ouder je kindje toevertrouwt aan een opvang waarvan je weet, oké, okay, hier zijn 18 kinderen en daar zijn dan 26 kinderen, dat maakt een groot verschil. Dus voor ons is het nu belangrijk om te kijken naar het profiel van de kinderen in die opvang, hoe vaak zij gaan, wanneer dat zij eventueel uitstromen omdat ze 2,5 zijn, om zo te kijken, oké, okay, de komende weken, maand, hoe kunnen we hier naar een Afbouwplan gaan, dat er minder kinderen tegelijk worden opgevangen. In Londen is een man opgepakt aan Buckingham Palace. Hij zou iets door het hek van het paleis gegooid hebben. Mogelijk waren het geweerpatronen volgens de politie. De man had ook een verdachte tas bij zich. Die is na zijn arrestatie gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het incident komt op een vervelend moment. Enkele dagen voor de kroning van koning Charles, zaterdag. De nieuwe wereldkampioen snoeker Luca Brissell, is weer thuis in Maasmechelen. Hij kwam gisteravond terug uit Sheffield waar hij de wereldtitel won...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 En voetballer Lionel Messi is twee weken geschorst door zijn club Paris Saint-Germain. Dat schrijft de Franse krant L'Equipe. Messi zou zonder toestemming in training overgeslagen hebben en een paar dagen naar Saudi-Arabië zijn gegaan. PSG heeft beslist om naast de schorsing ook twee weken loon in te trekken van zijn sterspeler. De relatie tussen Messi en PSG zit al een tijd niet goed, onder meer door tegenvallende resultaten en moeizame contractonderhandelingen. Eind volgende maand loopt zijn contract in parijs af. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, de supporters van Eendracht Haast kunnen niet meer op de Europa-tribune. Definitief gesloten om veiligheidsredenen. En enkele hanen, een gans en een kalkoen moeten minder lawaai maken in een woonwijk in Schellebellen. Dat zegt de vrederechter. Vrij zonnig weer vandaag, maar wel wat aan de koele kant. Met de wolken in de mix overdag, we halen zo'n 14 graden. Morgen is de eerste 20 graden van de lente mogelijk. Meer nieuws uit oost vlaanderen hoor je over een half uurtje en vind je al in de app van VRT Nieuws. Peace. <music> Ja, dat zonnetje ga je pakken hoor vanmorgen. Als je in de file wil gaan staan, hier kan het monen van het verkeer vertellen. Op de E17 van Antwerpen naar Gent kan je inderdaad een kwartier in de file staan bij Lokeren, want daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Richting Antwerpen, file rijden tot 25 minuten vanaf Haasdonk en vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E34 vanaf Oeligheim en op de E19 in Brecht. Op de Antwerpsring naar Gent, eerder een normale ochtendspits met file rijden tot 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy die tunnel richting Brussel. Een kwartier aanschuiven vanaf Aalst, ook tussen Tieltwingen en Rotselaar, en vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel gaat het nu 20 minuten trager van Grootbijgaarden tot Vilvoorde. Een kwartier file rijden, dat doe je op de E403 van Brugge naar Kortrijk, tussen Brugge zelf en Ruddervoorde. En wel wat problemen in Wallonië, want op de E19 van Bergen naar Brussel zijn de linkerrijstrook en de pechstrook versperd door een ongeval. En daar sta je zelfs bijna één uur in de file vanaf Hoeda. Zeg Mona, ik hoor je ja. altijd bij uh, David van Spits op Radio 2. Je bent goed in quizjes, hè? Ja, ik ja. nou, doe quiche. mijn best. Klein ja. Wie won er 37 jaar geleden in het Eurovisie Songfestival? Oh nee, is dat Sandra Kim, Gok? Wauw, ja. wauw, Kijk wow. naar ah. de quizzer. Wat een vrouw, dames en heren. Met een onries volledig op maat gemaakt lamellendak geniet je langer en meer van je tuin. Goedemorgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in, met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Exact vandaag, 37 jaar geleden. Het was een mooie dag. We zaten in Bergen, Noorwegen, en Sandra Kimman, het Eurovisie Songfestival voor ons land en zat net daarvoor een sigaretje gerookt op het toilet. Echt waar? Jouw goeie 明天<音楽> Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. En we wonnen toen. Dat zou toch nog eens moeten gebeuren, jongens en meisjes. Ja, maar zou het dit jaar erin zitten? Het zit er altijd in, hè? Het moet ja. Volgende week is het Gustav. We zullen Stunten. zien. De de, Ja. Goh. De wind zit goed en hij heeft er goesting in en de beelden waren prima, we gaan zien. Ik praat je de hele week bij vanuit Liverpool volgende week en Siska Scooters is jouw gastvrouw bij. Goeiemorgen morgen. Die nodigt een paar hete beren uit. De, bar! de, bar! de bar! Ja, die misschien ook. Je weet het nooit. Het goedemorgenmorgen op onze Instagram moet je maar even kijken wie. Vandaag 3 mei. Beetje zon, beetje wolken. En bij Goedemorgenmorgen goed nieuws als je graag zingt. En niet groter bent dan een meter veertig. Dan kan je auditie doen voor de nieuwe Studio 100 musical Les Miserables. Daarom hoofdrolspeelster Jan Tavernier bij ons. Alles daarover Radio 2.be. Mensen zijn nu al enthousiast door Jante. De druk ligt hoog. Want ja, allee. Wel. Tof. de arneus begint al te lopen. Dat ja, is dat man. Ja, lap Goedemorgen, Annabel van Lerbergen uit Veurne. Ja, goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Je hebt hem voor de eerste keer gezien in Londen. Hoe hard was je Klopt. onder de indruk? Heel hard. Uh, toen was ik nog maar 18 en uh, toen gingen wij met school naar Londen uh, naar Cats gaan kijken, naar Les Miserables. Maar uiteindelijk is het eigenlijk maar Les Miserable die bijgebleven is. Oké, okay. en intussen heb je al kaarten gekocht voor, voor de musical in België. Vertel eens. Ja, dat klopt. Uh, 25 jaar geleden kwam uh, Le Miserable dan naar uh, Antwerpen. En dan ben ik drie keer gaan kijken. Oh. Um, ja, dan ben ik echt drie keer gaan kijken. Omdat ik dacht van ja terwijl dat ze hier niet spelen. Um, en nu ga ik inderdaad terug gaan kijken met mijn dochters. Uh, ben ik heel blij dat uh, ik hen op uh, die leeftijd terug mee kan nemen naar, uh, ja, naar 25 jaar geleden of naar 30 jaar geleden in, in Londen. Uh, Zodanig dat zij ook wel diezelfde hopelijk diezelfde indruk um, van uh, de musical hebben als ik zelf. En wel Annabel, je kan naar Londen gaan ook. Ook dat vind je op radio2.be met een deel van de van Les Miserables. Dus ga even kijken. Dankjewel voor je reactie. Super, dankjewel. je Daag. Mensen worden nu al zot. Wauw, ik vind dit fantastisch horen. Heel leuk, ja. Tuurlijk, het is voor dit najaar. Um, ja, Jante, je bent hier nu toch. Um, heb je tattoos? Nee, ik heb geen tattoos. Nee, tattoes? Tim, tattoos? Ik heb tattoos. Je hebt tattoos? Ah, oh, echt? Ja. Waar? <lacht> ik heb ze Sorry. allemaal op uh, niet heel zichtbare plaatsen, maar ik heb er uh, vier. Ik heb even en jij? jij, Peter? Nee, niks. Ik wou het erover hebben. Want ik, uh, ja, je moet opletten met tattoos. En nu nog erger natuurlijk, want vanavond zie je bij ons op VRT1 het nieuwsmagazine Pano, uh, zie je waar je precies moet opletten. Die hebben een reportage gemaakt, tattoo getest. En ik zag al stukken en ik heb daar misschien een iets minder populair gedacht over. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie ja. had dat verwacht? Mijn gedacht. Tattoos, ik zou er nooit aan beginnen. Ja, ik heb dingen gezien, het voelt zo definitief. En ik zag toevallig een ex-collega van mij, Sander Gillis van de M&M, die heeft dus, hou je vast lieve mensen, op zijn uh, rechter bovenbeen een potje kippenkruiden laten tatoeëren. Omdat ja. hij dat woord veel gebruikt. Ik heb dat zien passeren. Ja, ik heb het ook gezien. Ja. Maar het mag allemaal, maar ik denk van, ba, waarom? Ja, maar ieder doet toch wat hij wil. Jij moet niemand dwingt je om een tattoo te nemen, hè. Nee, maar ik zou... Net erom, ik ja, zou maar jij bent ook zo geen tattoo-mens. <laughs> is, is dat een soort van mens? Nee, eigenlijk niet. Want ik, ik vind het net verrassend. als je, zo, je kunt dat niet raden aan mensen. En er zijn ook mensen die heel persoonlijke tattoos hebben. Ikzelf ik bijvoorbeeld. Dat je niet per se wil dat mensen die altijd zien, maar die voor jezelf wel een betekenis hebben. En dan ja. kan ik dat heel mooi vinden. Ik vind het ook wel mooi als betekenis, maar ik kan, ik kan het niet nemen. Hoe nee, niet? Waarom niet? Ja, dit is een heel verhaal. bent okay. okay. nee, eruit. Um, ah wel, ik ben uh, heel erg lang geleden, ooit eens op vakantie geweest in Tunesië. En toen dacht ik, nou, ik ga eens um, ter voorbereiding op een echte tattoo een henna tattoo laten zetten. En dat was zo ergens random op straten dat ik dat had laten zetten. Nu uh, begon ik daar toch wel heel erg uh, allergisch op te reageren. Nee. En sindsdien heb ik dus um, een, een allergie voor uh, donkere kleurstoffen. Oh. Echt waar? Oei! Dus uh, ik kan mijn haar zelfs niet donker kleuren. Daarom dat ik blond ben. Omdat uh, ja, Ik reageer er heel fel op. Dus ik durf nu ook niet een tattoo te laten zetten. Want ja, stel dat ik daar ontzettend hard op ga reageren. Je nee, zou maar. het wel ja. willen, een tattoo. Ja, ik, ik vind dat wel cool. Ja, ik vind dat wel. En welke zeker zou... met, een, met een speciale betekenis. Ik, ik vind dat wel tof. En welke zou je nemen dan? Ja, daar, dat weet ik nog niet. Nee. <laughs> moet ik even over... nog dacht, zo'n wijnglaasje is er wel. Dat typeert mij misschien. Ah, dat heeft Siska. <laughs> Siska Schoeters. heeft dat, hè? Ja? Ja, ja. Op haar pols, een wijnglas. Gelukkig dat ze om haar moet... lichaam laat zetten. Dus dat Misschien moeten we hier een, een fles wijn uh, klaarzetten voor haar volgende week. Ja, een maar. fles, zegt mevrouw. Hallo. <lacht> maar goed, jouw reactie. Deel het gerust even. Mag ook een, een foto zijn van jouw tattoo? Kip ik eruit, het kan allemaal voor mij. Ik heb er niks mee. Maar deel ze gerust even. En jouw ervaring, deel dat ook even. Dus het gedacht is, tattoos, ik zou er nooit aan beginnen. En morgen in de show, Maaike Auwboter. Met haar nieuwe song en haar prachtig verhaal. Goedemorgen. Meteen. Alles wat je deed alles wat je zei, wilde ik ook zijn. Je ja, haren is super lang en voor niemand bang en hoe je keek naar mij, bij je ouders aan de keukentafel luisteren we even. Na het eten nog heel even snel naar boven met z'n tweeën misschien. En een hele. Zij zijn we samen alleen. Ik was nog nooit.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 Heel de avond zenuwachtig of ze licht hierbij komt, misschien. Want in heen zijn we. Zat. Het moet verliefd zijn van Maaike Auwboter. Morgen komt ze dit live brengen. Ja, zeer veel, zeer veel foto's die binnenkomen van uh, tattoos. Ik heb er niks mee. Dat is het gedacht. Jij duidelijk wel. Heel persoonlijke dingen ook. Uh, een hele mooie van Magali Die de... Even kijken, het is vandaag de overle haar overleden grootmoeder, tenminste haar verjaardag. En heeft een tattoo van haar lievelingsbloem met een klok op. 19.35 uur, dat was haar geboortedatum, een jaar. Vandaag dus 3 mei 19.35. Vooral heel persoonlijke dingen altijd. Veel persoonlijke dingen. Wat uh, is da dat van zo kippenkruiden op je billen? Ik weet het niet goed. Dat is ook persoonlijk, hè? Wie weet. Ja, het is... Ja... Uh, ja. En nog mensen die, die ook reageren van uh, ja, persoonlijke dingen. En ook op plaatsen dat je ze niet ziet. Maar sommige zijn heel duidelijk. Ja, en wat ik ook herkenbaar vind. Bijvoorbeeld David zegt dat. Uh, deze is de mijne na een moeilijke periode in mijn leven. Het is vaak ook om een hoofdstuk ja, af te sluiten. Of, of om iets uh, ja, belangrijk waarvan je zegt, oké, okay, ik wil dat... Uh, ja vereeuwigen op mijn lichaam. Joske zegt voor mij geen tattoos. Ik vind het eng, maar mijn kinderen daarentegen hebben dan weer wel tattoos. En er zijn mensen die zeggen, en mijn man zegt dat eigenlijk zelf ook, voor mij geen tattoos. In het zorgcentrum later als mij wassen, ga ik een unicum zijn met mijn leeg lichaam. Ja. Ook al die Veel mensen dat hebben. Ja, mijn oudste, mijn oudste dochter die, die, die staat ongeveer vol. En ze zegt van ja, als je dan 70 bent, wat doe je daar dan mee? Ja, maar dat is, dat is het was ja, van je leven. Mooi wel natuurlijk. Een soort levende schilderij. Ja. Charlotte, welke zou jij zetten? Oh, Eerder het symbolisch dan ook, denk ik. En ook niet zo zichtbaar, zoals Kim zegt. Ja, ik vind het mooi dan. Ik krijg je er ook wel binnen, bijvoorbeeld Nico, die zegt... Hem, en, uh, ik heb een tattoo gemaakt met de assen van mijn overleden moeder. Wow. Dat kan je dus ook al laten doen. Hè. Amai, wow. Ja. Heftig wel ook. Ja. Met de ja. assen, man. Mm -hmm. Ja, ik heb het al vaker gehoord. Nou ja, Frans Wolfvelde uh, vat het op die manier samen. Begin er niet aan. Vanaf je 60 jaar zal het meer en meer op verfrommeld behangpapier lijken. Maar dan is alles verfrommeld en maakt ook niet meer uit. Kan ook wel, kan ook wel leuk zijn, natuurlijk je Dan gewoon uh, even zo een, een lap open. Dat van kijk, hier van mijn nog een tattoo. Zo. Ja, als je de foto's wil zien van de tattoos van onze luisteraars. Een solsleutel. Oh, dat vind ik ook wel mooi. Ja, ja. die van muziek hmm, houdt. Ja, inderdaad. Maar jij dus het glaasje wijn. Oh, je, oh. Kan misschien er, uh, je, je hebt ook rode inkt of, of groene inkt. Ja, maar blijkbaar is dus rode inkt zelfs nog erger. Oh, okay. Oké, okay, sorry. Ja, nee, sorry maar ik, ik, ik moet het eens laten testen. Ik moet Ja, dat is.. Uh... Ik, ik heb al een keertje een een, een, een gehad... je dat? Een gehad. Ja. Die zei, laat een puntje zetten. Maar dan ik ik, ja, een random puntje ergens laten zetten is ook wel vreemd, niet? Ja, is de vreugde zit vrij van. Die vliegt. Ja. Ja. Aan de Allee. onderkant dus van je voet. Ja, wel, voilà. Bon, ik moet het eens uittesten. Ook heel mooi, Christel uit Aalst. Mijn echtgenoot heeft zijn trouwring laten zetten... omdat hij in het ziekenhuis geen juwelen mag dragen als verpleegkundige. Natuurlijk... Hoe Wouter zat ja, ja, ook. Ja, hetzelfde ja. denken ze. Ja, ja. ja, dat is wel heftig. Ja, nee. Maar wat dan? Ja. Ja. Heeft, heeft hij dat nog altijd? Ik weet, hij niet. Ik weet het niet. En het laten weghalen doet naar het schijnt meer pijn. Dan het laten zetten. Ja. Er zijn risico's aan verbonden. denk maar ik er ook heb. na. Straks bellen we met iemand die het jou kan uitleggen. Het gebeurt allemaal over vijf minuten. Hij diende als Britse kroonprins meer dan zeventig jaar in de schaduw van de troon. Niet zo stupid. Als held voor kansarme jongeren. People who say if it hadn't been for the prince's trust, I would have committed suicide. So -so. Als acteur in zijn eigen drama. Diana has died after a car crash in Paris. En af en toe als een kleine scheneschopper. If you want a quieter life, lock me up. Maar nu zit hij op de troon. Ontdek wie er echt schuil gaat achter koning Charles III... in Charles, eindelijk koning. Een podcast van Catherine van Doorne en Flip Feiten. Zijn bijnaam was trouwens Fatty. En, daar komt nog eens bij, hij had grote flapporen. Beluister nu ook de nieuwe afleveringen in de app van VRT Max. Wat? Harig? Nee, jarig. Hoor weer wat men echt tegen je zegt. Met hoortoestellen van La Perre. La Perre, wij maken alle oren blij. Al 75 jaar...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 Het is 4 voor half 9. Uh, mijn gedachte waren we over bezig. Tattoo's, ik zou er nooit aan beginnen. In de Pano reportage vanavond op VRT1 spreken ze met Thijs van Esten, ken je van de Camping op TV, en is vooral een heel goede tattoo artiest. Goedemorgen, Thijs van Esten. Dag, meneer van der Veer. <laughs> Vind ik mooi dat altijd. is nu de eerste keer dat iemand jou meneer heeft genoemd in deze show. Wij gaan, wij gaan, wij gaan, ja, gaan verder. terug. Ik hebben gewoon hele beleefde mens. <laughs> Thijs, hoeveel tattoos heb jij zelf? Ho, dat weet ik niet. Ik, ik, ik zeg altijd één grote. Hmm. <laughs> Het is een steeds uiterend stuk. Duidelijk. Thijs, waar moet je nu op letten als je een tattoo wil laten zetten? Ja, dat je u een beetje goed informeert, hè. Allee, er, is, er, is, er is tegenwoordig een echte wildgroei, maar op foto's, op foto's zie je niet alles, je moet, je moet bij mensen kijken die dat, die dat bij een bepaalde artiest geweest zijn en ook gewoon heel goed uitkijken naar welke stijl dat je wilt en daar je juist een artiest voor uitkiezen denk ik. Ja, in de panoreportage zie je ook bijvoorbeeld de nieuwe trend. Jongeren zetten een tattoo op elkaar, bij elkaar op feestjes. Mm -hmm. Het is ook niet helemaal nieuw. Vroeger deden ze dat ook al. Heb jij dat zelf ooit mm -hmm. gedaan? Nee, nee, ik denk dat ik een ferm safflet tegen mijn appel had gekregen. Dat, ik dat, ooit <lacht> had. Uh, nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik zag ook dat er erkenningsnummers zijn. Kun je zomaar bij een tattooartiest vragen van, wat is jouw erkenningsnummer is? Dat, ja, heb je dat dan niet? aan? Ja. Ja, of dat je daar iets aan hebt, dat laat ik nog in het midden. Um, ja, elke serieuze artiest of officiële artiest, zal ik zeggen, moet een hygiënecursus volgen natuurlijk. Mm -hmm. Maar of dat die nu zo uitgebreid is, dat durf ik nu ook niet zeggen. Um, maar het, ik, ik denk dat de focus vooral een beetje moet liggen op de mensen die niet officieel werken. Maar die vinden natuurlijk niet, hè, want die zitten in achterkamertjes en op feestjes en zo. Ja. Maar ik denk dat een algemene regel is, iemand dat officieel werkt, dat die het wel goed meent en hygiëne ze zorgt. Laat je informeren en check vooral wat ze allemaal doen natuurlijk. Dankjewel Thijs van Esten, vanavond kun je zien in Pano Tattoo getest. Ik zou kijken rond kwart voor tien op VRT1, of wanneer je wil, kan ook gewoon op VRT Max. Jante Tavernier, ik wens jou heel veel succes met Les Misérables. Dank u, dank u. En als je nog mee wil met Jante, radio2.be, klik daardoor op Les Miserables. Heel fijne opteens. Dankjewel. Bye. Albaro Soler, di gaat niet mee. Sorry. No es nada malo, malo. Tú crees que es raro, raro. Así se puede, amor. Un mundo enano enano. Estamos mano a mano. Solo hace falta. Yo quiero que este es el mundo que conteste. Que cueste lo que cueste. Y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. El mismo sol. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte Crow. Goedemorgen. Het agentschap Opgroeien praat straks met de stad Oudenaarden over problemen met enkele crashes daar. Ze vangen meer kinderen op dan toegelaten. Ze hadden dat gedaan nadat een kinderdagverblijf moest sluiten en ze hadden niet gemeld aan het agentschap dat dat zo was. Ze gaan nu samen bekijken of de crashes die extra kinderen veilig kunnen opvangen. En voetballer Lionel Messi is twee weken geschorst door zijn ploeg PSG. Hij zou zonder toestemming een training hebben overgeslagen en een aantal dagen naar Saudi-Arabië zijn gegaan. En hij krijgt ook twee maanden geen loon. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Niki van der Riesen. En inderdaad, het Agentschap Opgroeien gaat vandaag dus in overleg met de stad Oudenaarde. Onder meer over enkele crashes die meer kinderen opvangen dan toegelaten. Eén crash heeft acht kinderen te veel zonder vergunning, vertelt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. Ze hebben een vergunning voor 18 plaatsen. Die is hen toegekend op basis van de beschikbare ruimte voor de kinderen. We willen hier flexibel zijn. We willen de dialoog aangaan om te kijken hoe kunnen we dit afbouwen. Er zullen misschien kinderen zijn die binnenkort naar de kleuterschool starten. Maar het is wel belangrijk dat we die informatie en die transparantie hebben. En we betreuren dat we pas vorige week hier op de hoogte zijn gebracht. In de app van Vierte Nieuws vind je meer details over het hele verhaal. Enkele hanen, een gans en een kalkoen... moeten minder lawaai maken in hun woonwijk in Schellebellen. Dat heeft de vrederechter beslist. Hoe de eigenaar daarvoor zal zorgen, mag hij zelf bepalen. Hij kan ze wegdoen, ophokken of opeten, zo stelt de rechter. De dieren waren het onderwerp geworden van een bittere burenruzie. De luidruchtige dieren hielden de kinderen van de buren wakker. Als eind deze maand het probleem niet is opgelost... zal de vrederechter zelf maatregelen opleggen.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 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil de erkenning afnemen van de Dianet Moskee in Aalst omdat ze te veel onder invloed van de Turkse overheid zou staan. Door de nieuwe regels voor geloofsgemeenschappen mogen buitenlandse financiering of beïnvloeding niet langer. Alle twaalf erkende Dianet moskeeën in ons land zijn nader bekeken. Bij elke moskee is er sprake van inmenging. Over een maand volgt een definitieve beslissing ook over die moskee in Aalst. En supporters van Eendracht Aalst mogen niet meer op de Europa-tribune van hun stadion. De staantribune is definitief gesloten om veiligheidsredenen. Supporteren mag er niet meer, wel nog naar het toilet gaan of iets bestellen aan de toog die open blijft. Maar de tribune is verouderd en moet afgebroken worden. Daar wil de stad nog wat langer mee wachten. Ze willen eerst de i e tribune aanpakken in het stadion, die nog onveiliger is. De sluiting kadert in de toegekende licentie voor volgend voetbalseizoen. Eendracht Daas krijgt tot 1 september de tijd om het stadion veiliger te maken. Vandaag is het eerst overal weer vrij zonnig, maar aan de koelere kant. De rest van de dag krijgen we een mix van hoge sluierwolken en brede opklaringen rond de 13, 14 graden qua temperatuur. Morgen gaan de temperaturen oplopen, kan het gemakkelijk 20 graden worden, dat is dan de eerste 20er van deze lente. S'avonds is wel onweer mogelijk. Vrijdag wordt wisselvalliger op weervlak. Mona van het verkeerde problemen op een woensdagochtend, vertel eens. Op de E17 van Antwerpen naar Gent... ...daar loopt het nu helemaal mis bij Lokeren... ...want de linkerijstrook is daar dicht door een ongeval... ...en je verliest er bijna één uur vanaf Waasmunster. Richting Antwerpen nog lang aanschuiven tot een half uur vanaf Haastonk... ...twintig minuten vanaf Sint-Job... ...ook vanaf Massenhoven en tussen Boom en Wilrijk... ...en nog tien minuten van Oelegem tot Inranst. Op de Antwerpse ring naar Gent... ...daar vertraag je twintig minuten... ...van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel... Richting Brussel... Blijft het eerder rustig. Dus een kwartier aanschuiven van vooraf Lichem. Ook tussen Tiltwingen en Holsbeek en vanaf Everberg. En ook rond Brussel valt het best mee vanochtend. Dus op de binnenring een kwartier bij van Grootbijgaarden tot Vilvoorde. En op de buitenring nog 10 minuten tussen Wezenbeek en Zaventem. Profile: Verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be. We hebben heel veel beelden binnengekregen van uh, tattoos. Ik wil er nog eentje delen met jou van Walter uit Boutersum. Die heeft op zijn arm heeft de naam met sterretjes en al erbij na het overlijden van zijn 27-jarige zoon. Dat zijn van die dingen die denken van... Fuck man, heel mooi gedaan Walter. <lacht>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 België, dat helemaal niet door. Op 25 augustus staan ze op het Weefestival. The Village People, Arno is al helemaal gek aan het worden. En Fabienne Schmidt is aan het dansen in haar keuken. zalige. Goedemorgen. Marco van de Regio. Hoe lang is het geleden dat jij nog op café bent geweest, Kim? Een week geleden of zo. Ah, toch, ja, oké. Okay. Ja, in het weekend, hè. En ga je veel op café? Ik ga wel graag op café, hè. Ja. Billardje? Nee, een uh, tonic. <lacht> ook een goed spel ja, Maar daar moet je ook voor concentreren Zeker. Margot van de Regio die heeft een job Je ziet en hoort haar nu in de app van Radio 2 En live op VRT1 Want Margot van de Regio is gewoon in de molenstraat Op café En ik zie haar staan voor een prachtige tafel Margot, vertel ons ik ben café in Café de Veurleste in Londerzeel, dat is het café van James. En ik sta hier inderdaad aan een topbiljaartafel. Voor wie dat niet kent, dat is zo die tafel met in het midden acht topjes. En bij topbiljaar is het de bedoeling dat je uh, vijf ballen elk in een eigen kleur hebt. En die moet je dan zo snel mogelijk in het uh, tegenovergestelde gat gaan spelen um, in het café van James traint de splinters, dat is een, uh, ja, een, een, een ja, tobiljardploeg eigenlijk, die hier twee keer per week uh, komt trainen. Maar James, er is een beetje een probleem, alleen een probleem, het is te zeggen, de gemiddelde leeftijd van jullie spelers is... 45 jaar en zelfs hoger. Dus het uh, is een beetje het probleem dat de jeugd er niet bij komt in het en uh, Wat dat de reden daarvan is, kan ik weinig of niet toelichten. Je dus, uh, vindt ja. dat wel jammer, hè? Uh, het is een beetje jammer dat die sport er van tussen gaat, uh, stil ik eens aan. Dus, uh, we ondervinden dat ook, dat er heel weinig bij komt. En dat de reden daarvan is, misschien dat de jeugd andere interesses gekregen heeft. Of ik uh, kan er eigenlijk weinig op plakken. Ja, nee, dan da, da gaan we dat ook niet doen. Maar het ding is wel, jij bent ermee begonnen toen je zelf jong was. Wat vind je daar nu zo schoon aan aan tobiljaar? Uh, het is vooral het sociale ook. He. Je komt in contact met veel mensen. En de sport zelf is heel mooi. He. Je leert er andere mensen mee kennen, toch? En, uh, ja, het is, uh, het is een beetje tactisch ook, het spel. Hè. Ja, wel, want ik wou vragen, er is een beetje discussie ook over... Is biljart nu al dan niet een sport? Maar jij zei daarnet jawel. Ja, toch wel. Ja. Het wordt, uh, meestal wordt het een cafésport, hè, sowieso. Maar uh, dat is met tarts en dat is met uh, sommige... Uh, spelen is dat ook in het café. Dus er uh, komt toch wel een beetje bij zien, want reining ook. Ja. Hoeveel keer trainen jullie per week? Hoe, hoe kunnen de, de mannen die thuis luisteren het verkopen aan hun vrouw van ik ga gaan beginnen topbiliaren? Uh, ja, voilà, dus uh, ja, daar begint het al. Hè. De vrouw moet ook een beetje toestemmen uh, om de man uh, het te willen en laten beoefenen. En de vrouw mag ook meekomen natuurlijk. De vrouw mag meekomen, we hebben trouwens ook vrouwen die meekomen kijken uh, naar de topbiliart. Dus uh, ja, oké. Okay. Dus twee keer per week ongeveer? Ja, ik denk dat het zo is. Op, op het hoogste niveau moet je wel wat trainen ook. Hè. Um. Ja, en nu Luca Bressel, dat is, die, heeft, die is wereldkampioen snoeker geworden. Dat is weer een heel ander verhaal, want die tafel is veel groter. Maar denk je dat er een soort Luca Bressel-effect gaat gebeuren? Of dat hoop je misschien? Ja, het is ook zo. Um, Luca Bressel-effect. Um, het is ook het is zo gemakkelijk om een snoekertafel in een zaak te zetten, omdat je heel veel ruimte nodig hebt voor een snoeker, rondom ook. Hè. De tafel is ook al veel groter. Um, of dat echt effect gaat geven, weet ik niet. Ik denk het wel. Maar uh, het zal niet het effect zijn zoals met een darts, bijvoorbeeld. Hè. Dat gaan we niet krijgen. Dus, maar je gaat niet al je al biljarttafels hier buiten smijten en je snoekers ja. zetten? Jij blijft trouw aan je eigen sport. Ja, voilà. Dat is uh, ook een andere discipline. Hè. Maar uh, het is niet dat wij heel geïnteresseerd gekeken hebben, naar snoeker. Hè. Ja. Want uh, ja, het blijft ook... Uh, een biljardsport natuurlijk, de snooker. Ja. En Wat dat hem gedaan heeft, is echt wel fantastisch. Fantastisch, mooi inderdaad. En welke biljartmens moeten wij in de gaten houden in jullie discipline? Wie is zo de naam op dit moment? De grote man bij ons in de discipline is toch wel Benny Keulemans. Benny Keulemans heeft ook al meerdere titels gepakt in België. Het is ook zo, het wordt in België gespeeld en een beetje in Nederland. En dat is het. In andere landen kennen ze eigenlijk tobiljard niet. Spijtig, want het is wel een hele mooie sport. James slaat er ondertussen maar een balletje in, zou ik zeggen. We hebben daarnet ook al uh, gespeeld en het spel was heel snel gedaan. En ik denk dat jullie wel kunnen raden in wiens voordeel dat het was. Want James die knalt er gewoon oh. de ene na de andere in. Maar het is een hele mooie sport. En als het u ook maar een beetje interesseert, ga dan gewoon eens langs bij een café. Hier bij James in de Veurleste, in de molenstraat. En over die molenstraat gesproken. Ja, als jij zelf een leuk verhaal hebt en je woont daar, laat het mij weten. Dan kom ik met heel veel plezier af.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 I wish I could say it's something I really mean. That I want you happy where the nought is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna see without you everything. Wish you the best, had een break-up song. Altijd goed hè. Louis Capaldi. Goedemorgen. Morgen. Er is een politiek monument jarig uit Leuven. Is er jaren burgemeester geweest voor de Socialistische Partij. Intussen vooruit, wat vindt hij nu eigenlijk van de nieuwe socialisten, van Conor Rousseau bijvoorbeeld. En zou hij een comeback willen maken? En heeft hij een tattoo? Zoveel vragen. Goedemorgen. Voormalig burgemeester van Leuven en minister van Staat Louis Tobak. Goedemorgen. En vooral een gelukkige verjaardag. Ja, gelukkige verjaardag. 25, ja, 85 jaar ja, jong. Ja, ja. Ik, ik vraag mij af waarom jullie daar zo uh, uitbundig over doen. Ja. <laughs> Mijn toekomst wordt iedere keer korter, hè? Dat, dat weet je niet, Louis, dat weet je niet. Maar zeg, hoe... Ja, natuurlijk weet je, natuurlijk weet je dat, maar we moeten, we moeten de werkelijkheid onder ogen zien. Zelfs op een mooie blauwe nog een lentedag, zoals vandaag. Dat is waar. Zeg, maar Louis... Wat, wat normaal is voor mijn verjaardag, dus... Uh, dat... hoe, hard, hoe hard volg jij de politiek nog? Uh, ik volg dat nog. Iedere dag, enfin, ik zal zo zeggen, ik tracht dat nog te begrijpen. Dus, <lacht> ja. Wat bedoel je daarmee? Zoals Parrault zegt, mijn grijze hersencelletjes sterven misschien af. Ofwel is er iets mis met de politiek, dat kan ook. Dus als ik die boucher bezig zie, dan zeg ik bij mezelf, ja kijk, het is niet meer van uw tijd. <lacht> <lacht> dus. maar het, is net, het is net in mij geweest met voorzitter Conor Rousseau, ja, die graag duidelijke ja, taal spreekt ja, ook. Ja. Wat vind je van zijn stijl? Um. Wat vind je van wat? Van zijn stijl, van uh, Conor Rousseau, hoe hij het ah, maar zijn, zijn, stijl, zijn stijl is de mijne niet, hè, dus uh, maar, uh, op, op, op, maar op sommige manieren. Hè, dus uh, ik zou zeggen, uh, vestimentair zou ik uh, van mijn vrouw, mijn moeder, nooit buitengebogen hebben zoals zij. <lacht> <maar, lacht> Dat is weer een ander verhaal. Hè. <lacht> Gaat het dan over zijn patas, Louis? Ja, zijn van zijn papa mocht hij dat. Ik heb zijn papa <laughs> ook gehoord. <gegeven. laughs> dus van zijn papa mocht hij dat. Maar nu, we zijn over oh. hem niet blij, We zijn over mij bezig. Ja, natuurlijk. Ja, dus ik, ik, ik verjaag het. Dus, ja, ja, sorry. Ik heb het zo verjaagd. Niet. Maar nu, uh, om, om correct te zijn, ik denk nou, ik wil niet dat qua Idalut. Uh, het het flinkse inbegrepen uh, lijken we nogal op elkaar. Vrees ik voor hem. Ja. <laughs> is ook mooi. Volgend jaar veel verkiezingen, Louis. Heb je ooit nog een ja. comeback overwogen? Ik heb, ik heb een, een zeer duidelijke slogan. Hè? Dus zolang ik nog een kruisje kan zetten, wezen het bevend. Maar beseffende dat ik het zeg, mogen ze mij op de lijst zetten. Mm. Ik, ik, heb, ik heb geen ambitie, maar gat ze het nog voor. Als, als, ze denken, als ze denken binnen de partij dat het nog voor iets goed is dan mogen ze mij dus altijd uh, op een lijst zetten. Met het risico ja. met het risico natuurlijk dat ik gekozen ben en gaan zetelen hè, dus dat zou kunnen <lacht> maar nu, nu, nu heeft, uh, heeft uh, Joe Biden natuurlijk heeft bij moed ingesproken hè, dus dat eigenlijk uh, zie ik nu wel een, een toekomst, ik zou wel ik zou graag nog Europees president worden. Uh, dat, uh, de, op de 1e mei heb ik nog de proef op de som genomen. Mm -hmm. ik, ik kan zeker nog een heel uur blijven rechtstaan. Dus met mij zou Ursula van der Leyen mogen gaan zitten. Ja. Dat was inderdaad een dus, mooi beeld. Zeg, bij ons op Radio 2, Louis Tobak vandaag, is vandaag jarig. We gaan daarbij houden natuurlijk. Nou, ja niet zeggen hoeveel. Nee nee, nee, nee, nee. nee Want, dat, want nee, nee, nee. dat is slecht voor de volgende campagne. Ja. Dus, uh, Louis, welk ja. cadeautje mogen ze jou zeker geven voor jouw verjaardag? Uh, het niet verder gezegd. Dus houden het onder ons. Dus te, de, de, op die manier weten dat je het er niet te veel dus, uh, Dat is het dan. mooiste cadeautje. We houden de leeftijd onder ons. Ja. Het beste van de dag. Louis Tobak, ja. geniet nog van een heerlijke voilà. verjaardag. En tot volgend jaar tijdens de verkiezingen.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 als een winnaar Ik kan vechten als een vrouw zoals ik strijden zal om jou en ruim de vijand van de baan als een winnaar Maar van binnen ben ik broos, heel geremd en hulpeloos in mijn hart ben ik vernederd en Niemand Die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me steelt Niemand die me ooit in een zijn moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn. Die is net als ik van porselein. Porselein van Jasmin. En als je je tanden van nog niet gepoetst hebt, nog even wachten. Zometeen heeft de inspecteur een belangrijk nieuws over. Zometeen na 9. Radio 2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 Gewoon thuis, in je eigen welnisparadijs van Gervi. Gervi dompelt je onder in een wereld van welnis... en laat je genieten van zalige rust in je eigen jacuzzi of sauna. Vier moeder en beleef unforgettable moments bij Gervi in Gent. Tijdens de dompeldagen, showcooking, gezonde hapjes en sapjes... en een gratis luxe barbecue bij aankoop van je jacuzzi. Vind je showroom op Gervi.be Elektrisch poetsen, hoe doe je dat goed? En die opzetborsteltjes zijn zo duur, hoe lang mag je ze blijven gebruiken? Lidt welke tandpasta? De antwoorden volgen. Elke dag, tel voor twee, VRT, Radio 2. Het is 9 uur, goedemorgen, VRT.